Zit oké, okay, nou begin. Uh, oh nee, eerst uh, niet relevante context en dan nog duizend zijstapjes en <laughs> nou, echt één grote chaos. Welkom in de Billengast, een podcast over het leven met een psychische stories. En mijn naam is Rob Schaap vandaag. Een gesprek met Marin over borderline, over depressie, over automutilatie en over leven met ADHD. Dus ook echt jezelf ergens toe zetten, ja, ja. Dat, uh, dat is gewoon heel moeilijk um, en het. Vervelend daaraan is, vooral ook dat dat ook geldt voor de dingen die je heel erg leuk vindt. Welkom in mijn studio. Dankjewel. Zo kunnen we gewoon naar ja. um, brieven. Waarom heb jij je aangemeld? Uh, nou ja, ik, ik uh, ben afgelopen jaar heel veel met mijn ADHD bezig geweest. En daar heel veel over ontdekt. En ook heel veel over, over mezelf ontdekt. Met betrekking tot ADHD. En um, heel veel dingen daarvan dacht ik, had ik dat maar eerder geweten. En dan ben je het afgelopen jaar ben je echt een beetje fanatiek mee bezig gegaan. Ja, ja. ik uh, ben um, 2019. Nou, afgelopen twee jaar eigenlijk al. Tijd, tijd. Ik weet niet wat tijd is. <laughs> um, <laughs> ik ben in 2019, uh, februari 2019, ben ik gestopt met mijn studie. Uh, dat ging echt... Uh, uh, ging gewoon eigenlijk niet meer. Wat studeerde je? ontwerp op de kunstacademie. Oh, wel heel cool. Ja, ja heel erg niet, leuk. Nee, ja, het, niet meer. Uh, nee, Waarom niet meer? Wat um, lukte er ik, niet? Um, ik kreeg het niet voor elkaar om te beginnen aan de opdrachten. Uh, ik was heel erg bang voor, uh, voor de kritiek van de docenten. Uh, ik durfde daardoor vaak ook niet naar school te gaan. Uh, ja, en, en al dat soort dingen, dan ja, kan je niet echt studeren. Ik was meer bezig met al dat soort dingen oplossen... dan met daadwerkelijk uh, mijn studie. En had, je wel, moment, had je wel plezier in? Um, bijna niet meer. Hm. Het, was, uh, het, het werd echt heel erg overschaduwd door alles waar ik tegenaan liep. En uh, ook gewoon zo heftig, die angst elke keer. Uh, want het is, ja, het is een, een, een kunstacademie. Je maakt werk... Uh, dan moet je presenteren. En gewoon elke keer die presentaties zo zenuwachtig ervoor zijn. En zo, uh, zo bang zijn dat het niet lukt. Het is uh, heel kwetsbaar natuurlijk ook. Ja, ja dat, dat is maken. het eigenlijk sowieso al. al voor, ook voor iemand die niet uh, al die dingen heeft. Ja. Um, en en um, waar ik dus heel erg tegenaan liep... dat maakt het juist nog heftiger. Um, en, maar dat overschaduwde ook gewoon echt... M mijn studie. en uh, ja, Ik wist eigenlijk nog niet zo goed waar ik precies last van had. Ik, uh, ik heb mijn diagnose ADHD al sinds mijn negentiende. Um, maar op het moment dat ik die diagnose kreeg... Uh, was ik ook dooddepressief. Hm. Dus dat, daar ben ik toen ook... Weinig mee bezig geweest, heb ook weinig handvaten gekregen om uh, echt in te zien van wat houdt ADHD nou echt in. Dus je kreeg alleen die diagnose toen, dus ook niet de depressie werd niet... Uh... Nee, de depressie werd, was ook een diagnose, ik heb die allebei toen gekregen. Um, even denken hoor, waar ik heen ga met dit verhaal... Nou, het lijkt, lijkt me wel moeilijk als je dan ook nog een dicht... Want ik neem aan, waar, je bent toen hulp gaan zoeken, denk ik. Omdat het gewoon... Je liep er tegen dingen aan. En ja. als je depressief bent, dan is alles ja. heel vervelend. Ja. ja, ik was toen al, ook met een andere studie al begonnen. Uh, en daar ben ik na een half jaar of drie kwart jaar ongeveer... Uh, nee, nee, een half jaar of zo. Nog niet eens een half jaar. Nou vrij snel. Uh, Meegestopt, omdat ik dus heel depressief was. Uh, en ik was van, oké, okay, ja... ik ik voel me zo niet goed mm -hmm. en depressief en gewoon ronduit kut. Uh, hier moet ik iets mee. Yeah. Uh, dus toen ben ik hulp gaan zoeken. En toen uh, bij de intake, uh, bij, bij de GGZ, uh, zei de persoon met wie ik een gesprek had, zei: ik zit te denken aan ADD. En toen dacht ik, hoezo ADD? Ik ben hier omdat ik depressief ben. Ik ben hier omdat ik dood wil en niet omdat ik misschien ADD. Een <laughs> beetje druk ben. <laughs> ja. <laughs> ja. Dus dat, uh, uh, uh, dat kwam dan? toen bij mij echt als een verrassing. Ja, puur gewoon vanuit mijn wat ik vertelde. Mm. Uh, dat, ik heb daar zelf ook niet naar gezocht of wat dan ook. Ik heb er zelf niet naar gekeken of ik dat had kunnen hebben. Dat kwam voor mij echt als een verrassing. Dat dat, uh, Je had ook niet het idee het, oh, dat ze het wel kunnen zijn. Nee helemaal, kunnen niet. nee, helemaal niet. Mm. Maar ik wist ook gewoon uh, weinig van wat ADD of ADD was toen. Mijn diagnose was ADD. Ik heb inmiddels uh, is die naar ADHD gecombineerd. Um, ja, dat is allemaal een beetje hetzelfde nu, geloof ik. Hè? Ja, ja officieel, officieel is het allemaal ADHD en dan heb je type 1, 2 en 3 nou. en dan uh, is het eentje met hyperactief en de ander is uh, onoplettend... en dan is het, heb je nog gecombineerd. Nou, het is, <laughs> is wat, mij betreft, wat mij betreft... is het gewoon allemaal inpotnat. Uh, en hmm. ADD, uh, de mensen met echt ADD... die uh, noemen dat vaak zelf ook wel echt ADD... omdat ze zelf die hyperactiviteit gewoon niet ervaren. Hmm. Uh, dus dat... ja. Maar goed, dat uh, ja. maar, maar toen... DSM-dingen. Uh, maar je maar... was dus. Uh, je kreeg toen uh, meteen al uh, het idee van oké, okay, dus ik heb ADHD. Ik kom hier omdat ik me echt zwaar kloten voelde, depressief. En die heb ik er een uh, leuke diagnose bij. Ja, gekregen. Die, die kreeg ik er gratis bij. Ja, ja. Top. <laughs> ik was daar eerst ook best wel boos over. Ik was echt van ja, maar ik, ja, want ik was echt heel depressief. Het was echt niet, uh, niet leuk. Uh, dus uh, voor mij kwam het ook helemaal niet uh, als uh, iets waar ik uh, behoefte aan had. Um... Maar goed, uiteindelijk toen ik uh, die diagnose, dat traject ook inging om, om de diagnose te stellen. Dan krijg je uh, gesprekken met een uh, uh, psycholoog. Uh, allemaal vragenlijsten. Gesprekken ook met je ouders erbij. en Je moet al je rapporten van uh, basisschool en weet ik het wat allemaal <laughs> meenemen. Leuk. Uh, en uh, ja, echt, echt gewoon je hele... Hebben en houden aan, aan gedrag en, en ervaringen uh, op tafel leggen. Um, en toen, toen dat zeg maar allemaal gebeurde, begon ik het ook echt te herkennen. En dacht ik: oh ja, oh oké. Okay. Wat herkende je dan? Ja, echt dat. Um, vooral veel. Um, dingen vergeten um, was. Een, echt een ding. Uh, dat ik gewoon eigenlijk, ik was ook altijd mijn huissleutels kwijt. Uh, uh, ja, heel chaotisch uh, Het niet opruimen. Het heel erg ook dus echt onoplettend zijn, dat de uh, meeste ADHD-mensen erkennen de uitspraak van je kan het wel, waarom doe je het dan niet? <laughs> <laughs> um, <laughs> die jij ook ja, dat echt het uh, um, op het moment dat je echt iets zelf moet gaan doen op de manier zoals het van je verwacht wordt, dat lukt gewoon eigenlijk niet maar je kan het allemaal wel uh, uh, en op, op school altijd in de rapporten van je bent zo dromerig, je bent vooral bezig met wat er buiten gebeurt en niet met de les <laughs> Ja. Uh, allemaal, de, allemaal dat soort dingetjes. Dat, dat was heel herkenbaar. Um, dus nou ja, dat, dat, en dat voelde toen ook wel echt wel fijn. Van oh ja, uh, het ligt dus. Niet aan dat ik dingen niet kan. Het ligt uh, aan, aan dat mijn brein anders uh, in elkaar steekt. Hadden oh, dus ze daar op school wel eerder al iets van gezegd? Van, oh, je kijkt altijd uit het raam en je droomt vaak weg. En dan ja. uh, betrok je dat dan op jezelf? Van, oh, dat is ja. slecht voor mij dat ik dat doe. Ja, ja dat uh, eigenlijk al dat soort opmerkingen uh, betrokken om mezelf. Ook uh, thuis met het opruimen uh, was een heel, uh, heel ding. En, en, en dus alles kwijtraken en zo, dat... Uh, dan krijg je daar veel voor op je kop en zo. Van, ah, ja. ben je nou weer wat kwijt. Ja, ja. Ja, ja. ja, en mijn ouders, die, um, ik, uh, ik neem ze echt niks kwalijk. Um, ik kan me heel goed voorstellen hoe frustrerend het ook voor hun uh, kan zijn. Um, maar met de kennis van nu hebben ze het echt eigenlijk niet heel erg tactisch <lacht> aangepakt. En dat heeft dus ook best wel veel effect gehad. Um, en dat heb ik dus ook heel veel op mezelf betrokken. Um, ja, en word je daar niet ongelukkig van dan? Ja, want weet... daar ben ik dus, uh, waar, als ik nu terugkijk, um, is echt het leven met ADHD voor 19 jaar zonder te weten. En, en dus behandeld worden als iemand zonder ADHD. Um, als iemand die een beetje lui is. is ja, ja, lui, ja, dat, dat luiheid kwam ik echt veel naar voren. Van gemakzucht. Ja, ja, um, ongeïnteresseerd. ja. ja. Ja, ik ken het uh, allemaal wel. Ja. <laughs> nou ja, dat dus... Dus het uh, was wel heel fijn dat er iemand tegen je zei... van nou, ja, luister, de, uh, dat ligt uh, niet ja, ja, jou. ja, dat was toen echt super fijn. Um, maar dat... Uh, denk ik dus ook echt wel dat... Uh, of, of dat denk ik niet alleen... daar ben ik uh, voor een heel groot deel van overtuigd... dat me echt ook die depressie heeft bezorgd. Um, ook op de middelbare school en op de basisschool... Nou, vanaf de basisschool en door de middelbare school heen eigenlijk... tot aan dat ik dus probeerde te studeren... Uh, heb ik altijd ook uh, wat mijn prestaties betreft... en cijfers betreft en huiswerk en dat soort dingen. Ik liep er altijd achter de feiten aan. En ik was altijd zes stappen achter. Uh, dus ik was de hele tijd aan het bijrennen en aan het bijrennen. En uh, de hele tijd het idee van... waarom lukt het al deze andere mensen wel... Om, uh, om dit te doen. Maar mij lukt het de hele tijd niet. Um, dat ik dus ook... Het is ook niet echt heel goed voor jezelf, toch? Nee, nee, absoluut niet. <laughs> de rest um, allemaal wel gewoon. Nee. nee, nee, en zeker omdat ik wel wist... van, ik kan het wel. Ja. Um, dat ik deed HAVO... op de middelbare school. Um, en dat niveau, dat ligt mij gewoon prima. Maar uh, de... Werkmanier, het, het, uh, ook het theoretische daaraan, um, en, en sowieso gewoon de manier van, van werken op, op zo'n middelbare school met huiswerk en toetsen leren en woordjes leren mm -hmm. en, en geschiedenis leren. En echt dat stampen, Stamper, weet je wel. Ja. Dat is gewoon... Zitten, geconcentreerd werken, Ja, alles behalve wat een ADHD'er kan. Gewoon, dat, dat, dat, dat werkt gewoon helemaal nee. niet. Hoe deed, dus... je, hoe deed je dat dan? Dat ja, deed niet. niet. Nee, serieus. Dus nee, deed het nee, gewoon Nee, te huiswerk, om aan te ja, huiswerk deed ik ook eigenlijk bijna niet... Uh, of op het allerlaatste moment. Uh, heel vaak ook gewoon nog in de klas. Ik heb ook uh, vooral met, met wiskunde, Ik uh, kan me nog herinneren dat ik dan... Uh, huiswerk moesten maken en dan terwijl we het dus aan het bespreken waren, schreef ik mee en achteraf gingen de docenten het volgens mij controleren of zo of je het huiswerk had gemaakt. Maar ik had het dus al meegeschreven. Ja, dus op die manier heb ik het er zo opgelost. Maar ja, de hele tijd wel van ja, ik weet dat dit niet uh, is wat er van mij verwacht wordt. En, en dit is niet. Uh, is dat stressvol? Zogenaamd om goed. Zo school, te ja, doorlopen. super stressvol en gewoon helemaal <laughs> kut. Uh, helemaal ellendig. En ja, maar je was tijd... dus niet heel ongeïnteresseerd. Je nee, vind, nee, vindt het ja, wel heel vervelend als ja, dat, ja, dat ja. gebeurt. Ja, uh, en dat is dus ook het, het hele ellendige eraan. Dat je zelf wel weet van. Van binnen, uh, ik doe het niet expres. Ja. En dit is niet, uh, niet omdat ik het niet leuk vind of interessant vind. Ja, natuurlijk, sommige dingen vind je ook gewoon helemaal niet leuk of interessant. Maar goed, uh, ook de dingen die ik wel interessant en leuk vind, uh, kom ik moeilijk aan uh, om, om me daartoe te zetten. En, en van jezelf en, en ook dat uh, dingen vergeten en uh, de deur weer eens een keer niet op slot doen en uh, je kamer niet opruimen, dat soort dingen allemaal. Ik, weet, ik wist echt wel van mezelf dat dat niet was omdat ik lui was of ongeïnteresseerd of gemakzuchtig. Maar uh, het wordt wel op die manier door je omgeving zeg maar, opgepakt. Had je zelf een idee wat het wel was? Nee, geen flauw idee. Gewoon niet. Nee. Gewoon ik ben gewoon zo of zo. Ja, zit zo in elkaar. Ja, en um, maar je gaat ook gewoon wel geloven van oh, ik ben dus niet geïnteresseerd. Of ik kan dus gewoon niet. <laughs> of kan ik kan niet mezelf gewoon ergens aan zitten en geconcentreerd nee, werken. Nee, omdat het ook gewoon wel wordt gezegd. Want um, het idee is dan van, weet je, als je ergens in, ge in geïnteresseerd bent of je of je bent gemotiveerd, dan ga je iets doen. Um, en uh, als je dat dus niet doet, ben je dus ofwel lui of gemakzuchtig of ja. wat dan ook. En je gaat jezelf daar aan, aan dat beeld ga je spiegelen. Omdat dat het beeld is wat constant uh, wordt geschetst van hoe het is. Hoe een mens hoort te zijn. Of hoe een ja. mens... Van, of in ieder geval is. hoe andere mensen het doen ja, in de klas. Ja, ja. En daar moet je dan aan dus, voldoen dat ja, beeld. Ja, en, uh, en dat deed ik niet. Uh, dus het, het, ook echt dat verschil tussen... Echt je pure eigen gevoel van ik weet dat dat niet waar is. Maar constant wel daar uh, dat, dat voorgeschotst krijgen van je bent lui en je bent gemakzucht en je bent ongemotiveerd. Ja. Dan maar ga je dat vanzelf je wel hebt een toch, keer geloven. Uh, toch heel uh, ongemotiveerd en ongeïnteresseerd. Heb je toch uh, waarschijnlijk je diploma gehaald? Je ja, ik weet eigenlijk... ook niet zo goed hoe. Want ik heb <laughs> eigenlijk helemaal niet geleerd voor mijn examens. Dat mm. vind ik ook wel hilarisch eigenlijk. Nou ja. Blijkbaar was het dan niet helemaal nodig als je het toch uh, gewoon kon zonder. Nou, het ding is dus, ik, uh, ik kon wel, als ik dingen echt interessant vond, vooral uh, met uh, kunst. Dat was uh, een, heel duidelijk, een heel duidelijk voorbeeld. Um, ik kon dan in de les zitten en echt gewoon, dan werd er verteld. En dan kon ik naar luisteren en dan was er een presentatie of wat dan ook. En dan, dat nam ik in me op en dat bleef dan hangen omdat ik dat dus interessant vind. Er zijn ja, meer uh, mensen die dat op die manier ja. deden. Uh, en, maar op die manier uh, leerde ik eigenlijk veel meer dan dat ik een boek open sloeg. En, gewoon goed uh, op moest, tijdens ja, de les. Ja. ja, ja. was genoeg. Uh, ja, en de, en de examentrainingen. Uh, dus daar heb ik het eigenlijk mee gered. Niet, niet door uh, uit boeken te leren. Ik heb echt in mijn examenperiode heel veel vrij gehad. <laughs> uh, omdat ik gewoon niet uh, ging... Ik heb eigenlijk niet geleerd... Um, Misschien de ochtend tevoren, ik weet eigenlijk ook niet meer zo heel precies hoor. Het zou kunnen dat ik de ochtend uh, zelf van het examen Het was gaan. in ieder geval niet heel gestructureerd. In, uh, volgende nee, bepaalde... nee, absoluut niet. <lacht> <lacht> nee, nee. En toen ging je dus naar de kunst denk Ben je toen meteen nog gegaan of heb je eerst nog een ja, andere opleiding Nee, ik wilde, ik wilde eigenlijk heel graag een tussenjaar, maar toen uh, ging de overheid uh, rotzooien met, oh, met de beurzen. Ja, uh, uh, yeah. uh, uiteindelijk is dat een jaar uitgesteld, dus was achteraf gezien. Ik ben ik nog steeds een beetje boos over. Oh, maar je hebt dus wel gewoon met zo'n uh, schuld... Uh... Nee, ja, ik, ben, uh, ik, uh, ik kwam dus wel nog in het uh, studiefinancieringssysteem. Oh, oh, nog wel? Oh, ja, nog omdat nog... ik dus gelijk oh. ging studeren. Achteraf okay. gezien had ik nog een jaar later ook kunnen beginnen... had ik dus ook nog in het oude stelsel okay. terecht kunnen komen. Oh. Um, omdat het dus een jaar werd uitgesteld, dat leenstelsel. Ja, en nu wordt het dus weer afgesteld. Ja, dat is ook, ja, een en al ellende. Maar goed, ja, het ding was dus... Uh, uh, eigenlijk zou het jaar na... Daarna zou het, uh, het studiefinancieringstelsel, het oude stelsel, zou afgeschaft worden. Dus uh, in principe was het mijn enige kans om daar nog in dat systeem te blijven om gelijk te gaan studeren. Achteraf werd dat dus een jaar uitgesteld, dus ik had ook nog een jaar later kunnen beginnen. Zonde. Um, ja, heel jammer, want ik wilde dus eigenlijk echt graag uh, een tussenjaar. Uh, ook, ik denk ook nu als ik terugkijk dat ik zo ook afgepeigerd was van dat hele systeem aan leren en uh, dat ik gewoon. Ik wilde echt. Ik had daar gewoon helemaal geen zin meer in. Ik dacht, oh, ik wil ook gewoon even niet naar een uh, school of studie of wat dan ook. Ik, uh, ik wil even wat anders gaan doen. Iets waar ik echt. Leuk. Iets, iets wat ik echt leuk vind. Ja, ja en waar ik gewoon. Uh, wat zou je willen kan. gaan doen eigenlijk? Wat je een plan? Uh, ja, ik had een uh, heel leuk idee wat eigenlijk ook wel heel duur was. Dus dat. Uh, oh. uh, ook had gekund was nog een tweede. Maar goed, misschien wel je iets anders kunnen bedenken. Um, maar er is een organisatie die... Uh, uh, die, uh, die organiseren... Um, ze bieden Engels studies aan. Uh, over de hele wereld. Um, en ze hebben dan op sommige plekken ook uh, nog soort uh, specialty-programma's uh, met bepaalde uh, onderwerpen. En uh, ze hadden dan in Los Angeles een programma, wat dan naast dat je dus die Engels-cursus uh, eigenlijk doet voor een aantal weken of een half jaar of zo, weet ik veel hoe lang dat duurde, uh, ook nog een soort uh, media. Uh, course, cursus, ding, programma, iets uh, wat dan te maken had met uh, ook, uh, ja, echt wel creatieve dingen en uh, ja, het is natuurlijk ook in dat Los Angeles, dus uh, <laughs> wel een Super beetje cool. ook echt dat uh, dat uh, uh, ja, ja zou het. Zeggen. nou ja, het ja, goed het is zo. Dat, dat, heeft, ja, geval, dus en, en dat, is uh, ik was daar heel enthousiast over en ik al zeg zo van, nee, ik wil dat heel graag doen. Um, maar ja, Geld. Ja. <laughs> en. Hoe uh, ja, lang had je daar dan nou gezeten? Um, volgens, volgens mij. mij of wel een half jaar of een jaar. Of zo, iets oh, cool, iets hoor. ergens ertussen. Je liet het idee het om dat prak. nog eens te gaan doen dan? Want je bent 26, uh, hè? Ja, ja, ja is ik de uh, tijd zat om dat weer een keertje te doen. Ja, sowieso wil ik wel. Oh, sorry. <laughs> ik wil sowieso wel iets in die richting uh, niet, niet per se in Los Angeles of, of wat betreft media dingen of zo. Maar wel uh, mijn horizon verbrengen, als men dat dan noemt. Maar uh, nu weet ik eigenlijk nog niet zo goed of wat, uh, wat ik daarmee uh, precies wil. Laten uh, we even teruggaan naar, die, uh, ja. uh, naar, naar, naar de, de, de kunstacademie. Ja. Dat, uh, toen werd het dus voor het eerst een beetje dat je dacht... Uh, heb je toen zelf, ben je zelf op het punt gekomen dat je dacht... Nou, nu is het wel genoeg geweest, nu ga ik hulp zoeken. Of heeft iemand tegen je gezegd, misschien moet je dat eens gaan doen. Iemand heeft dat tegen mij gezegd. Ik had uh, namelijk een relatie met uh, iemand die zelf al sinds haar zestiende met depressies en uh, psychische problemen zat. En um, zij had ook borderline. En we hadden daar dus ook wel veel over. Omdat, ja, dat is... Uh, ja, het Best wel gaat aanwezig. Wel. Uh, ja. ja, dat is wel aanwezig. Ja, daar kom je niet zo meteen op terug. Nee, nee. Dus, uh, en, en omdat ik me natuurlijk ook uh, uh, vrij rot voelde over het algemeen, uh, was dat uh, wel echt uh, veel, iets wat veel ter sprake kwam. En zij was echt van ga naar de huisarts. <laughs> en uh, ja, ik, uh, ik wist ook wel dat dat nodig was, uh, maar ja, dat is doodeng. Ja, uit was je toen? Ja, toen was ik dus 19. 19, ja, nou. ja. Dus meteen echt al voordat je ging studeren, of een beetje in hetzelfde nee, nee, jaar? Nee, toen, toen... Uh, toen was ik al begonnen met die studie. Um, ik denk. Ik even moet nadenken. Nou, maakt ook eigenlijk niet zo nee, heel erg dus, veel uit. maar je was al bezig. Ja, ik was je... al bezig. En, en er, er, uh, had je uh, toen ook al ervaren op school, zeg maar, de druk van het, uh, het moeten doen, ja. dus je werk ja. laten zien? Ja, en, zeg maar, ja, ja. ja. Um, en het uh, ook uh, echt die discipline ook een soort zelf moeten hebben... om, uh, om aan de slag te gaan mm -hmm. en, uh, en de dingen te doen. Want het is natuurlijk wel een stuk vrijer dan uh, de middelbare school. <laughs> yep. Zeker uh, op de kunstacademie en zeker op de academie waar ik uh, uh, zat. Uh, is dat heel... Uh... Ja. En, uh, komt er veel op jezelf uh, neer. Dus dat was, uh, in het begin ging dat best uh, oké, okay, want dan word je een beetje uh, uh, gaan ze In het begin is het nog wel redelijk vast omlijnd. Uh, uh, dat, ja, dat neemt steeds meer af, dus dat werd ook wel moeilijker. Maar ook gewoon puur uh, ongelukkig zijn, dat, ja, dat overschaduwde ook gewoon een heleboel. Dus daardoor was het ook gewoon niet... Uh, dat is ook nooit weggegaan, dat, dat gevoel van ongelukkig zijn. Uh, inmiddels ben ik uh, niet meer depressief. Nee, ik bedoel vanaf, <laughs> maar... vanaf het moment, zeg maar, ook op de middelbare school, dat je heeft, heb je al die jaren jezelf zo gevoeld zijn zo vervelend. Misschien uh... waren dat periodes. Eigenlijk sinds um, de basisschool. Ik weet niet precies wanneer het op de basisschool is begonnen, maar eigenlijk al snel op de basisschool uh, is het heel erg bergafwaarts gegaan. Hmm. En. Uh, op de basisschool waren het ook nog uh, wel was, was ik denk ik nog niet depressief of iets, maar wel uh, dat er zware gedachten al waren. Ik denk dat ik een jaar of acht, negen, tien, ergens gezond die uh, leeftijd was. Dat ik ook al, uh, dat is een, een herinnering die ook nog echt wel duidelijk uh, aanwezig is, dat ik me bedacht iedereen om mij heen staat echt boven mij dat ik echt dat oh, uh, ja? ja echt dat gevoel had van ik ben echt minder dan de rest uh, en dat is op de basis ja al. ja echt al heel snel en dan denk je dat dat ook iets te maken heeft met nou ja het feit dat je toen misschien ook al wel zag ja, om iedereen ja. dat iedereen dat anderen ja. konden die jij niet kon dat ik uh, alles waar ik nu nog ook last van heb is echt wel daar naar terug te herleiden weet je um, en dat is ook wel Echt uh, iets wat ik ook heel belangrijk juist vind nu ook om over te praten, omdat ik nu erachter kom hoeveel impact het dus ook heeft om niet te weten wat je hebt en ja. dat mensen daar dus ook geen rekening mee houden. Uh, dat dat zoveel schade voor mij heeft aangebracht. Uh, ja, dat ik daar echt gewoon. Dat die de depressie ook echt daar vandaan is gekomen. Denk je dat dat had geschild als iemand gewoon op de middelbare school een diagnose had gesteld? En gezegd dat, goh, misschien heb je wel ADHD en ligt het helemaal niet per se. Ben je niet helemaal niet zo dromerig als wij allemaal denken dat, het, uh, dat je bent? Denk je dat dat uitgemaakt zou Ja, even? ik denk dat echt wel dat als er um, op een andere manier met mij om was gegaan, persoonlijkere manier ook, uh, niet uh, van, oh, je moet in dit plaatje passen. Uh, want dat kan ik niet. <laughs> nee. Um, dat dat echt wel uh, had geschild. Want ik ben gewoon... Eigenlijk ook nog tot na mijn negentiende... Uh, ben ik... Ja, hoe zou ik het zeggen? Je hebt wel altijd een soort dat voorbeeld van voorbeeld... Uh, van als driehoekje in een vierkant gaatje mm -hmm. pro probeert te proppen. Eigenlijk is dat gewoon... Meer dan 19 jaar. Uh, is dat de hele tijd. Gebeurd. Je probeerde je hele tijd. Het, iets te voelen of iets te maken eigenlijk. Of ergens ja, te een, komen. Uh, waar je, en, wat je ja, en, niet bent. En op een manier te zijn. Als ja. mens en als persoon. Zijnde. Probeer je constant te voldoen. Aan een bepaald beeld. Of aan een bepaalde standaard. Uh, die je om je heen ziet. En die ook. Echt van me verwacht werd. Um, want kwam, dat kwam echt niet alleen vanuit mezelf. Ook natuurlijk omdat je wel om je heen ziet dat mensen op een bepaalde manier uh, de dingen doen. Dus ja, je gaat je altijd wel spiegelen aan anderen, maar er werd ook gewoon echt door volwassenen tegen mij als kind gezegd van, uh, je doet het niet goed. Mm, yeah. uh, <laughs> dat ja, dat ga je nu ja uh, je, dus dus, zoals je weet heb ik een dochter van de, van de acht bij de ja. negen dat het lijkt me verschrikkelijk als ze dat soort ja, dingen horen te ja. horen krijgt op die zeker leeftijd. Als, zeker op die leeftijd ook ja dat is um, ook kwetsbaar en ik werd ook uh, eigenlijk constant buitengesloten letterlijk en figuurlijk um, ook door de kinderen uit mijn klas uh, daar kon ik echt vrijwel geen aansluiting bij vinden um, dus dat hielp ook al niet mee was. Je voelt je al alleen, denk ik? Ja, en ik was natuurlijk... Uh, of tenminste natuurlijk... Ja, natuurlijk. Eigenlijk wel natuurlijk. Uh, ik denk dat veel adhd'er's dat wel hebben. Uh, vrij uitgesproken. Um, als in... Ik, ik vond heel veel dingen ook leuk en interessant. En uh, ik had heel vroeg ook al heel erg een eigen smaak qua kleding en zo... Uh, wat mijn moeder echt heel erg leuk vond. Maar als je dan op een basisschool komt met allemaal kinderen die uh, allemaal in dure merken spijkerbroeken gaan lopen. En die, uh, die, die het dan raar vinden als je uh, iets anders aan hebt. Ja, dat, dat soort dingen ook gewoon. En voelde al. dat voor jou toen ook niet van? Want je kan ook denken, ik uh, heb mijn eigen stijl en ik voel me prima in mijn eigen stijl. Maar dat zo werkt nee, het niet hè? Nee, als kinderen dat was, je massaal uh, afwijzen. Ja, er zijn mensen die dat wel hebben. Dat, dat uh, ben ik altijd een beetje jaloers. Jaloers, ja, ja, tuurlijk. Um, vooral als ze dan ook inderdaad uh, vertellen... Als ze, dat ze dat dan al heel volg... ook gewoon al zoiets hadden van uh, fuck de rest. De uh, rest ja. ja. En, uh, <laughs> en ik doe gewoon uh, mijn bloemetjesgordijn aan. Ja. Maar nee, ik had het helemaal niet. En <laughs> zeker ook gewoon de, de, uh, die hele school... was echt uh, een bepaald... Ja, hoe zou ik het zeggen? Oh, want het was ook heel prestatiegericht. En uh, er zaten ook allerlei uh, kinderen van ouders, een beetje rijke mm. ouders. Die, uh, de prestatiecultuur. Ja, en, en ook dat uh, een klasgenootje ging vertellen dat ze dan kleding van een bepaald merk gingen kopen. En ik had echt zoiets, ik weet niet eens wat dat is. <lacht> maar dat, zeg maar... Ook gewoon op die leeftijd die kinderen dus daar al meelopen te... Nou ja, en dat het dus blijkbaar nee, belangrijk dat gemaakt wordt. Ja, ja. ja. En, uh, maar dat was echt die omgeving ook dus waar ik in zat van dit is uh, uh, hoe het goed is. En ik had ook, er was eigenlijk niemand uh, die wel ook een beetje als ik het op een andere manier deed. Ja, wel een aantal, maar die waren ook niet per se heel uitgesproken verder of zo. Dus ik viel er echt wel heel erg tussen en buiten. Uh, in ieder geval voor mijn gevoel. Uh, dus ja. Maar als je dan op de. Want ze maken weer even een sprongje naar de Kunstacademie. Ja. Ook oh, kun hier naar de Kunstacademie. <laughs> daar daar dan zou ik me kunnen voorstellen dat je daar uh, iets meer van dat soort mensen kan treffen. Die een beetje denken: ja, ah, schijt aan. En uh, ik hoef niet per se merkbroeken aan. Ik trek gewoon ja. aan wat ik zelf heel erg leuk vind. Ja, dus op moment, zich is die cultuur daar wel iets anders ja. dan, denk ik. Ja, vanaf de middelbare school op zich, zeg maar, qua uh, dat soort dingen, qua kleding en, en zo, en, en muzieksmaak en weet ik het wat allemaal, uh, is dat wel meer uh, een ding geworden dat ik daar gewoon wel oké okay, uh, mee was en minder, uh, minder bang dat dat erg zou zijn. Uh, maar dat was het enige dan. Ja. de rest past er nog steeds niet helemaal. Nee, nee, echt uh, dat. Uh, Persoonlijkheid en prestatie en zo, dat uh, bleef echt wel uh, een ding. Um, dus ja, dat, uh, dat bleef nog wel moeilijk. Uh, maar het, ja, het, het uh, kleding en uh, mijn haar verven en al dat soort dingetjes, dat, uh, dat heb ik op zich uh, uit mezelf wel. Ja, ja, <laughs> ja dat kan, ja, kan daar wel. Expressie, ja, zo noem je, ja, zo dat. Noem je dat toch? Op de Kunstacademie. Ja. Nou, ja, ook gewoon algemeen noem je dat wel expressie. Uh, maar goed, ja, dat, dat werd wel een. Uh, uh, dat, dat lukte me wel aardig om dat zelf uh, te doen. Dat ik dat wel oké okay was. En dat, daar, uh, dat ik daar niet zo onzeker over was. En dat ik gewoon mijn eigen dingetje kon doen. Uh, maar dat voelde voor mij op een gegeven moment toen ook wel gewoon veel minder als iets wat heel erg was of wat hmm. uh, heel veel invloed had op mijn leven of wat dan ook. Um, Het was niet dat je daar kwam en dacht, hé, he, eindelijk, gewoon een soort gelijke... Nee, ja, dat is ook wel een beetje geleidelijk gegaan. En natuurlijk, ja, ook wel hoor, dat ik op de kunstacademie kwam en dacht van, oh, hier is iedereen gewoon lekker zichzelf. zichzelf uh, ja, uh, dus dat was uh, maar wel op Dat expressievlak uh, qua prestatie en, uh, en uh, al, dat, al die andere dingen. Want het kan natuurlijk het ook net zo goed steeds, uh, een... Uh, moeilijk, ja. ja, maar het kan natuurlijk ook net zo goed een prestatiecultuur zijn. Binnen jezelf zo expressief mogelijk uiten, zeg maar. Dus dat dat een soort van uh, een, een standaard wordt. Van, oh, je moet wel echt een beetje ja, heel maar, erg jezelf zijn ja, hier. Maar dat, uh, <laughs> dat, dat viel gelukkig wel mee. Dat, uh, mm. Daar heb ik nooit zo'n last van gehad. Uh, dat was ook nooit, uh, nooit echt een... een ding. Uh, het enige wat voor mij een ding was, was dat ik uh, bij therapie kwam en dat dan therapeut tegen me zei. Oh, maar je kleed je wel uh, heel apart. Hoezo ben je dan over die andere dingen nog onzeker? Ik dacht, dat zijn twee verschillende dingen. Nou, leg eens uit waarom. <laughs> leg eens uit waarom dat twee verschillende dingen zijn. Uh, Want je nou zou ja. inderdaad als, he als leek, zou je kunnen zeggen, nou, die, is ja. die als je die op straat ziet loopt, ja. die is niet bang om zich te, te nee, uiten. Nee, maar uh, dat, dat ligt voor mij gewoon heel erg apart van elkaar qua. Hoe ik me uit en hoe goed ik ben in de dingen die ik doe. En hoe goed ik uh, kan functioneren. Uh, je, een, een jurkje kan ik leuk uit de kast trekken en daarover uh, denken. Prima, het zal me wel. Ik vind het leuk. En hoe je me niet wat de rest daarvan denkt. Um, maar dat is wel een ander vlak van je leven dan, uh, dan hoe je. En hoe je functioneert. Nou, maar ik, ik, want ik snap wel echt serieus heel goed wat je bedoelt, hoor. Maar ik wil toch wel even op door. Want als je dan, als je, ik weet niet wat voor kunst je uh, leuk vond om te maken. Maar bijvoorbeeld, wat schilderijen, foto's, wat, wat deed je? Uh, nou, ik studeerde dus uh, grafisch ontwerp. De, nou, mijn eerste studie waarmee, waarmee ik was begonnen was uh, advertising. Uh, slechte keus, maar goed. Um, uh, heel commercieel. Uh, wat wil je reclame? Maar goed. Voor ja, some reason ja. dacht ik dat het leuk was. Uh, en, en uiteindelijk ben ik dus graag het ontwerp gaan doen. Um, maar zelf, ja, ik schilderde... Ik sch... uh, nog steeds trouwens, al deze dingen die ik noem. Uh, ja, maar, maar laten we schilderen, schilderen pakken dan. Want we, we, we, ik nou ja, Schilderen is dat... niet per se mijn, mijn, oh, okay. mijn grote ding. Nou, noem hoor. noem uh, maar één ding wat je superleuk vindt. Ja, dat vind ik heel lastig hoor, oh. want me <laughs> mensen vragen dat dan. Ja, wat voor kunst maak je dan? Ja, ja, ik maak niet... Het is niet dat ik schilder of teken of fotografeer. Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat is het niet. Het... Uh, ik maak kunst, punt. Ja, het kan alles zijn. Oké, okay, nou dus... laten we dan... In dat, in dat geval houden we het een beetje dus vaag. Da, dan heb je kunst ja. gemaakt. Da, ja. Waarom is het dan anders dat je uh, dat eindproduct... wat het dan ook mogen zijn... Mm -hmm. meeneemt naar school, voorlegt ja. in de klas. Waarom is daar jouw onzekerheid wel aanwezig? En waarom is dat er niet als je ochtends denkt... ik denk dit jurkje uit de klas, want dit vind ik mooi. Dus um... Het is eigenlijk hetzelfde gevoel, zou je zeggen, toch? Ik vind dit mooi. Ja, je zou natuurlijk, in dat, jullie ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen... kunst is ook expressie en dat is het ook. Dat zou je niet alleen kunnen zeggen. Dat is ook. Dat zo. is ook. Uh, maar uh, op het moment dat je natuurlijk... Uh, dat het ook je studie is... En, um, en er dus ook een, een, een cijfer aangehangen wordt... En, uh, en het ook prestatie wordt... Um, ja, dat... dat sloeg voor mij sowieso ook heel erg terug op... wat ik al sinds de basisschool al uh, meemaakte. Dat ik niet uh, functioneerde zoals de rest. Um, ondanks dat het natuurlijk... Het is niet theoretisch. Bijna niet theoretisch. Um, maar de manier waarop je... Eh, wacht, hoe zou ik dit uitleggen? Um, ja, je moet... ...aan een deadline voldoen. Je moet aan uh, een bepaalde aanwezigheidsplicht voldoen. Je moet uh, op bepaalde momenten moet je iets neerzetten. Dus het is nog steeds een verwachting van een soort prestatie... Um, ...die je moet neerzetten. Ja, het is niet een alleen een pure expressie. Nee, want het moment dat ik gewoon zelf kunst ga maken... ...dat is een heel ander verhaal. Precies. Maar het moment dat het um, te maken heeft met hoe goed ik het doe. Uh, dus echt... ja, die presta ja, prestatie. Het oordeel van iemand anders ja, over Ja, is dat, uh, is dat gewoon een heel ander verhaal. Um, en, en ik moet ook zeggen... qua zelf kunst maken thuis... Uh, of niet alleen thuis... gewoon voor mezelf kunst maken... Uh, heb ik er ook heel veel moeite mee. Dat ik... Um, oh, op lucht uit me... <laughs> maar, Lekker in de microfoon. Niemand, niemand hoort <laughs> dat. Niemand ruikt het. Niemand. <laughs> <laughs> dat is zijn mooi in de pot. Um, wat was ik anders vertellen? Dat je thuis, hey. als je kunst maakt, dat je dan, oh, ik, ik neem aan dat je wilde zeggen, of tenminste, ik dacht dat je wilde zeggen, dat je het dan ook wel moeilijk vindt om het dan anderen te laten zien of daar een oordeel over te krijgen. Nee, nee, maar oh. wat ik moeilijk vind, um, is dat er ook een beeld heerst of een idee heerst. Um, voor mijn idee in ieder geval dat als je ergens geïnteresseerd in bent en iets leuk vindt of ergens gepassioneerd over bent wat ik dus uh, met kunst heel erg heb uh, onder andere ook een heleboel andere dingen uh, maar daar <laughs> gaat het nu niet om um, sidestep <laughs> um, sidestep <laughs> Uh, ja, ik moet altijd heel hard mijn best doen om echt het lijntje te houden. Uh, uh, er is, uh, nu ga ik toch een, een, een, een slide nemen uh, um, Er is een uh, Danny Donovan, heet ze. Die uh, maakt illustraties over uh, ADHD. Zij heeft een heel erg leuk uh, soort flowchart van hoe een ADHD'er een gesprek voert. Um, en, en dan daarnaast uh, hoe een uh, niet-ADAD'er of een neurotypisch persoon... Uh, een gesprek voert uh, en dan niet ADHD is dan gewoon van, nou, van begin naar eind en bij een uh, ADHD is het okay, nou, begin, uh, oh nee, eerst uh, niet relevante context en dan nog duizend zijstapjes en nou, echt één grote chaos en uh, allemaal ongeveer en dan is het wel de vraag ja, of je bij het eind uh, ja nou de vraag is voor <laughs> mij eigenlijk vooral, ja of of dat je niet halverwege vergeet waar je ook alweer heen ging met je ja. verhaal. Um, en, en of uh, de mensen tegen wie je het vertelt... of die dan uh, niet al lang zijn afgehaakt, afgehaakt. Zeg maar. <lacht> ja. <lacht> maar. ja, goed. Um, nu moet ik dus weer van het zijn weg, je terug naar waar ik, <lacht> wat ik aan het vertellen was. dan moet ik dan ook wel weer zien te onthouden. Maar volgens mij weet ik het nog. Dat dus als ik zelf... Heel <lacht> uh, <lacht> Nee, ja, als, uh, als je ergens in geïnteresseerd bent. En, uh, en dus of, of ergens gepassioneerd over bent. Um, dat je daar dus heel erg veel mee bezig bent. Um, en dat je dus uh, zelf al heel veel ermee doet. En um, het lastige daaraan is dat uh, ADHD'ers um, hebben... Over het algemeen een, uh, een, hoe zeg je dat? De, de uh, executieve functies noemen ze dat heel ja, mooi. Ja, ja. En dus het uh, uh, bedenken dat je iets gaat doen en het ook Uitvoeren. daadwerkelijk gaan doen. <lacht> dus, ja, ja. Echt, dus ook echt jezelf ergens toe zetten. Ja, ja. Dat, uh, dat is gewoon heel moeilijk. Um, en het vervelende daaraan is vooral ook dat dat ook geldt voor de dingen die je heel erg leuk vindt. Uh, dus ik kan bedenken van, oh, ik wil graag kunst gaan maken. Maar dat is ook moeilijk voor mij om aan te beginnen. Ook als het alleen maar voor mezelf is. En, um, en ik wat, heb er... wat is dat dan? Wees je even maar onderbreken. Wat, is dat, wat voel je dan? Waarom, want je, de, de eerste gedachte is, oh, ik heb zin om kunst te maken. Ja. En dan, waarom doe je het niet dan? Wat is dan wat in je, in je hoofd zit waardoor je het niet doet? Uh, kan allerlei redenen hebben. Over het algemeen omschrijf ik het vaak van als je... Ja, je wil opstaan, maar is het de hele tijd zo... Uh, oh, dat ziet niemand nu. <laughs> <De weg. laughs> ja, je probeert het op te staan, maar je komt gewoon niet uit je, uit je stoel. En hmm. um, een soort de hele tijd wel willen, maar je komt... Uh, oh, ik heb wel een leuke vergelijking. Uh, mijn oma had Parkinson en dan um, wilde ze een stapje zetten, maar haar lichaam... Door die Parkinson, die, uh, de, dat werkte, die, die signalen kwamen niet meer door. Dus dan was ze de hele tijd zo, Probeerde ja, om proberen om een stapje. En uh, daar was ze echt drie kwartier bezig om, nou, drie kwartier is overdreven, maar heel lang bezig. Om één uh, stapje te zetten, omdat, uh, en je zag de hele tijd dat, dat voetje wel omhoog, maar het kwam niet vooruit... Uh, Stotteren is. Dus ook is zo dat bij jou zo'n iets... voorbeeld. Maar het is, niet, het is niet echt fysiek dat ik uh, ook inderdaad wel omhoog, half omhoog kom. Maar <laughs> dat, de, weer het weer is, uh, dat gebeurt vooral van binnen. Ja. Maar echt wel uh, iets, iets willen doen. Maar uh, uh, ja, je krijgt jezelf gewoon echt niet in beweging. Dus het is uh, niet zo dat je, de, dat je bijvoorbeeld een uh, heleboel beren op de weg ziet. Van, oh, dan moet ik nog ja, mijn spullen pakken en dit alle, en klaarzitten. Uh, dat, dat, dat bemoeilijkt het ook hmm. heel erg. Uh, ik moet zo min mogelijk drempels hebben. Want het is, om die uh, uh, beweging vanuit mezelf te halen, is al heel moeilijk. Uh, dus als daar allemaal drempels nog zijn over... Uh, uh, als mijn schilderspullen in een doos zitten... met een deksel mm -hmm. erop in een andere kamer... Die slaat maar. Ja, dan is het al, dan is ja. het al eigenlijk al een verloren zaak. <laughs> um, dus ja, dat soort dingen... Uh, ja, dat, dat he, kan heel veel redenen hebben... dat het, uh, dat het moeilijker is om, om te doen. Uh, ik heb nu... Uh, doe ik dagbesteding uh, ergens waar ik uh, dan heen ga. En daar kan ik aan... Uh, mijn kunst werken. Uh, en dat is dus al uh, een stuk prettiger, omdat ik dan ergens heen ga, waar ik echt specifiek daarvoor voor kunst te maken, daarheen ga. Lukt dat wel? Gaat en dat dan, beter? Ja, dan ben ik daar, en dat is wat ik daar als enige heb. Ik kan, daar, ja, ik kan daar ook wel gewoon gaan zitten, en dat is ook prima. Maar het is niet dat ik daar ook nog allemaal andere dingen zou moeten hm. um, en als ik thuis bijvoorbeeld ga zitten, dan uh, is er ook nog de afwas. Ja. Ook nog uh, een laptop met uh, Netflix. En ook nog een boek. En ook nog een plant die water moet. En ook nog. Dus dat, uh, dat is ook allemaal... Um, ja, zijn ook allemaal factoren die het heel erg in de weg zitten om, om iets te gaan doen. Um, daar heb ik inmiddels wel wat trucjes op bedacht. Vind je het maar... vervelend om dat te hebben? Nou, het probleem is dus waar, waar, waarom ik dit eigenlijk in eerste instantie benoemde, is dat ik um, eerst heel erg het gevoel kreeg dat ik eigenlijk niet echt ergens gepassioneerd over was. Um, en dat ik dus eigenlijk niet geïnteresseerd genoeg was in bepaalde onderwerpen. Is omdat is de dingen dus die je leuk niet... vond. Ja, <laughs> Terwijl eigenlijk, ik ben hartstikke enthousiast over superveel dingen. Juist over heel veel dingen. Uh, er zijn mensen die hebben één passie. Nou ja, de, uh, ik heb uh, een miljoen passies. Uh, ja. Wat ook wel eens heel irritant kan zijn. Maar goed, uh, uh, in principe vind ik dat eigenlijk vet leuk. Want ik heb gewoon heel veel te doen. Ja. Um, maar um, omdat er... Ik had heel erg een beetje dat beeld van... Uh, als je iets leuk vindt, dan ben je daar dus heel erg mee bezig. En dat lukte mij niet, dat deed ik niet echt. Dus ik was, voor mezelf had ik al het idee van, oh, ik heb eigenlijk, ben ik niet echt geïnteresseerd genoeg ook. Of zo. Terwijl dat helemaal niet waar is. Um, wat sowieso voor mij uh, ook, wat betreft dat lui zijn en zo. Uh, het is allemaal niet waar, maar dat beeld heb ik van buitenaf heel erg uh, gekregen. En dat ben ik heel erg gaan internaliseren. Doe je er iets aan om dat beeld tegen te gaan? Nu? Ja, nu... Uh, heb je therapie of wat? Ja, ik heb nu weer therapie. Ik ga heel even kuchen, een moment. Ja, dat doe ik. <laughs> uh, is dat hoesten of is dat niezen? Nee, ik heb altijd heel erg... Um, Anders moet ik je Gezondheid. Nee, oh. nee. <laughs> klonk als een nis. Nice. Ik had slijm in mijn keel. En daar doen ze een bepaalde soort. een methode voor. Ervoor. <laughs> om, om dat eruit te krijgen. Maar dat klinkt inderdaad een beetje als, als nice een Allemaal nice. En nou, heel ja. veel mensen, altijd als ik dat doe, zijn mensen Gezondheid. Van, wat doe je nu eigenlijk? Maar ja, dat dus. Mm. Oké. Okay. Nu moet het nog weer weg. Nog meer. <laughs> ik voel het dan heel erg zitten, dus dat is heel onprettig. Wat grappig. Het klinkt als een nice. <laughs> je ziet ook zo de reflex van tevoren aankomen. Ik kan we elkaar zien? Ja, komen. het is niet dat het. Het is niet op die. Het is meer een soort van zelfvoorbereiding. Maar... Ja, nou ja, het is. Uh... Zeg het maar als die eruit is. Neem eens een keer. Uh... Oh, ja. <laughs> maar wat ik wilde weten is of je inmiddels nu. Want je zei: Ik heb therapie. Ja. Eh, alweer. Dus je hebt het alweer. Ik heb weer therapie. Ja. Uh, was dat toen uh, na je debakel op de kunstacademie dat je dacht ik moet... Ja, uh, nou, ik heb eerst, uh, toen ik dus inderdaad uh, op mijn 19 toen ik begonnen was met die uh, eerste studie en uh, die relatie had die tegen mij zei, ga naar ja. de huisarts. En toen was ik van, uh, oké okay, is goed. Uh, <laughs> niet zo makkelijk, maar uh, <laughs> ik moet even zin Uiteindelijk heb je dat <laughs> Ja, het uiteindelijk ben ik dat gaan doen. Uh, nou ja, wachtlijsten, intakes. Uh, ...diagnoses, et cetera, et cetera... ...toen uh, kwam dus inderdaad... ...diagnose ADD en depressie... ...toen heb ik een hele tijd... Uh, ...toen woon ik nog... ...bij mijn ouders... Toen heb ik daar... Um, ...therapie gehad... Um, ...eerst CGT... Uh, cognitieve, cognitieve gedragstherapie... <laughs> Um, Wat op zich wel een goede is denk ik voor jou In, in jouw geval Als ik, uh, zou, Tenminste je verhaal net een beetje beluistert uh, Werken aan onzekerheden Kijken of dingen kloppen die je denkt Ja op papier heel leuk uh, uh, ja. In theorie um, uh, Was dat uh, iets minder leuk Het kwam uh, denk ik ook wel uh, Door de therapeut die ik had mm, uh, ja, Die niet, niet heel erg aansloot um, En er werden mij eigenlijk Weinig handvaten gegeven Um, en ik wist zelf ook niet echt wat ik nodig had... op dat moment. Dus ja, ik werd ergens neergezet zo van... nou ja, ik ga dit maar doen. Um, en ik was van, ja, oké... Okay, wat zei het dan tegen je? Wat moest je? Waar moest je aan gaan werken? Um, nou, ik was inderdaad wel veel bezig inderdaad, met die onzekerheid... met wat andere mensen van mij vinden. Uh, G-schema's in <laughs> <van de. laughs> Maar het probleem uh, lag voor mij er vooral aan... Dat, want dat kan uh, natuurlijk... Heel erg helpen en ik denk ook dat dat mij had kunnen helpen op dat moment. Um, maar uh, de therapeut die ik toen had, was niet heel erg um, doortastend of, of uh, ja, actief naar mij toe. Hij was een beetje. Uh, um, hoe zou ik het zeggen? Ja, niet heel. Uh, Zeg maar gewoon. Je hoeft ja, ik, ik probeer, ja, ik probeer het ook al... Ongeïnteresseerd? Wel, nou, niet per se ongeïnteresseerd, nou, maar gewoon niet, inlevend, niet zo... Niet uh, inlevend. Niet empathisch. Ik snap het niet Ja, wat, uh, ook, ook wel allemaal, maar gewoon hm. qua persoonlijkheid denk ik ook... Dat het een klik. beetje een dingetje is wat niet klikte, maar hm. gewoon een beetje... Een beetje zullig ook. <laughs> um, nou ja, het is heel belangrijk. Je ja, moet gewoon klikken. Uh, moet je... Wat, ik, tot, wat ik nu gewoon heel erg heb gemerkt, is dat als iemand echt gewoon actief... Um, met mij omgaat en uh, echt... Uh, ik had daar laatst een mooi woord voor, maar dat weet ik nu natuurlijk niet meer. Um, maar gewoon, ja, gewoon echt... Uh, uh, gewoon, gewoon gaan. Uh, en, en niet een beetje... Uh, ja, echt een... Ja, dat zullige, ja, dat klinkt heel... Uh, heel niet, niet zo aardig. Het was verder een hartstikke aardige man, maar gewoon echt een beetje... Uh, uh, een beetje zijig. Ja, ja. ja, een beetje weeg. Ja, ja, ja, ik snap hem. Mensen die een beetje zo'n slap handje geven. Ja, oké. Okay. Zo'n soort gevoel krijg ik ja. ervan. je ja, hebt eigenlijk iemand nodig die gewoon krachtig je ja, zou gaan helpen. Ja, ja. ja. En uh, uh, wel op een empathische manier natuurlijk. Tuurlijk. Uh, uh, maar wel gewoon zegt van: oké, okay, we gaan gewoon lekker dit doen. Gewoon, gewoon doen ook. Gewoon aan de slag. Gewoon actief. Ja, ja en, en dat, uh, dat dat die. Had die therapeut helemaal niet. Dus dat, dat hielp ook niet mee. Heb je het wel netjes um, afgemaakt? Uh, nou, ja, ik ben toen op een gegeven moment dus verhuisd. Uh, omdat ik... Uh, uh, mijn tweede studie ging beginnen. Uh, ging, toen ging ik op kamers. Uh, en toen ben ik op een gegeven moment dus uh, overgegaan naar Rotterdam. Uh, <tus> en daar... Ja, toen ik. Um, ja, de, de, de therapie uh, in mijn uh, oude woonplaats was sowieso een beetje. hoe zou ik het zeggen? Rommelig en niet zo. Niet, niet persoonlijk ook of nee. zo. Uh, weet je, ze deden wel dingen, maar uh, ik denk dat ze ook uh, heel erg uh, ermee zaten met, met alle bureaucratie. Het was echt. Uh, een beetje alsof ze wel probeerden, maar eigenlijk was er gewoon niet genoeg ruimte voor, voor mij echt mm. om echt uh, te kijken van wat heb je nou echt nodig. Um, dus dat ja, dat werd daar gewoon. Uh, ja, het was een beetje halfslachtig werk uh, daar. Dat is ook niet echt lekker. Als, je dat, als dat je eerste contact is met uh, hulpverlening. Nee, nee, dat... Gewoon, moet uh, dit nee, naar mijn huis weer op ja. het juiste pad brengen? Nee, ja, dat... Uh... Ja, ik was op zich natuurlijk wel blij met uh, überhaupt hulp. Uh, maar het was niet uh, echt uh, fantastisch. Ik had er niet mega veel aan. Um, en op dat moment uh, was ik ook nog... Met, uh, met mijn toenmalige vriendin die uh, dus ook die borderline had waar ik me op een gegeven moment heel erg in herkende. Wat ik toen ook daar heb aangegeven. Dat zij zo waren van nee, nee, je bent uh, te jong. Uh, te jong? Ja, ja. Dat, uh, dat is dus ook nog steeds een beeld dat je, dat je als je borderline zou kunnen hebben, dat uh, als je nog jong bent, dat je dan sowieso instabiel bent en dat, het daardoor, oh ja. dat je daardoor borderline klachten kan hebben. Dus dan willen ze die diagnose nog niet stellen. Ik vind dat sowieso een beetje, klein beetje een aparte ding, maar goed. Het zou zo raar om de, de diagnose dan wel of niet... het gaat daar toch om wat voor klachten iemand heeft? Of ja, ja, iemand daarbij kan helpen of niet? Precies, nou ja, en, en ik herkende me... gewoon heel erg in die woordenlijn klachten. Dus ik was van, ja, ik herken dit heel erg. Dus dat heb ik aangegeven. En toen uh, werd het eigenlijk... vrijwel direct afgedaan met... nee, daar ben je te jong voor. Um, <laughs> dat is dus, ja, ik dacht, nou, oké. Okay. <laughs> Dan geef je dus gewoon aan waarvan je denkt... nou, dit ja. is wel iets waar ik echt ja. heel erg mee zit. en waar ik wel aan werk. Dus ja. nou, nou, maar ik zou even niet de druk maken. We ja, ik moet ook ik wel <laughs> zeggen... Die, die, bij die plek uh, heb ik wel meerdere dingen gezegd en aangegeven... waarvan ik nu denk... Uh, of tenminste waarvan ik toen eigenlijk ook al dacht... Uh, dat ze daar niet heel erg uh, op in zijn gegaan. ik uh, was toen ook... Uh, hoe zeg je dat? Ik, uh, ik beschadigde mezelf... Oh. Uh, best wel veel ook. En uh, dat deed ik ook door uh, uh, overdosis te nemen van uh, mijn medicatie die ik toen kreeg. Van wat? Wat uh, kreeg je toen? Uh, ik had een uh, kort nee lang werkend, uh, en een uh, uh, antidepressivum. En... Um, maar ook uh, pijnstilling, uh, uh, dus gewoon een heel stripje paracetamonen binnenwerken. Uh, Tuurlijk. <laughs> ja, dat soort dingen. Uh, ik was gewoon heel zelfdestructief ook. Uh, um, wilde je dood? Um, ik wilde in zoverre dood dat ik uh, um, niet wilde leven op de manier hoe ik toen leefde. Hoe, hoe het toen met mij ging. Dat wilde ik niet. Hm. En ik had... Um, niet heel erg veel hoop over hoe het wel goed zou kunnen gaan. Um, dus er waren wel momenten dat ik dacht... nou ja, dan kan ik maar beter doodgaan. Want deze manier vind ik uh, niet zo heel erg uh, leuk. Dus dan, nee. <laughs> laat dan maar zitten. En die antidepressiva, had... die had je dus ook niet voor niks. Maar dat... Nee, maar uh, dat uh, niet uh, helemaal, die, uh... de begeleiding sowieso met uh, medicatie... was ook niet fantastisch. Dus daar, uh, nou, ja. Ja, ik was gewoon niet... Er komt weer lucht. <laughs> <laughs> um, ja, ik had daarin gewoon veel meer begeleiding nodig. En ik was gewoon van, nou ja, ik heb deze medicatie wel, maar uh, nou ja, ik slikte het niet consistent, want ja... Nog steeds een ADD-heer, dus dat vergeet ik gewoon. Dat uh, is ook wel een beetje een progmaat. Ja, ja, medicatie. Ook gewoon, moet je ook wel een beetje structuur uh, ja, inbouwen. Ja, en, en dat daar ook niet echt hulp bij was. Ja. Of uh, en, en wat betreft die methylfenidaat die ik toen had, ja ik had daar ook dat ik dan uh, dacht van ik merk alleen bijwerkingen en mm. uh, ik merk er niet zoveel van. En dan kwam ik weer terug bij de psychiater en was van. Ja, ik merk eigenlijk niet zoveel. Nou, en dan deden ze maar gewoon weer verhogen. Er kwam niet echt uh, heel veel ja. uh, uh, <laughs> verdere controle over. Dus nou, dat was ook een beetje allemaal heel halfslachtig uh, wat daar gebeurde. Uh, maar ja, dat ik dus ook aangaf uh, bij mijn uh, eerdere therapeut. Uh, niet, uh, niet die van de CGT, maar daarvoor had ik nog een ander. Uh, dat ik zei, ja, dat ik dan uh, over die pillen dus vertelde... Maar dat ze daar dan ook niet echt op reageerden met van oh dat is een probleem of wat dan ook. Het was gewoon oh oké en dan gingen we verder over iets anders. Hoe teleurgesteld kwam je dan elke keer thuis? Nou ik kwam niet per se teleurgesteld thuis maar Ik kan me voorstellen dat ik het anders zeg, ik weet natuurlijk niet hoe jij dat doet. Maar als ik dat soort dingen zou horen dan zou ik behoorlijk gedesillusioneerd worden van ik zit hier om... Hulp te krijgen bij problemen die ik heb. Ja, ik moet zeggen, het kwam ook niet super heel erg binnen van uh, uh, dat dat me echt uh, op die manier iets deed. Meer denk ik dat uh, het voor mij een reden was om dan maar nog meer uh, zelfdestructief ja. te worden of zo. Dus, dus nog meer zinloosheid. Ja, dat, ja, ja, ja, ja, echt uh, dat die zinloosheid die ik sowieso natuurlijk al voelde over, over het hele leven. Ja, voor alles. Ja, dat dat, dat uh, droeg daar natuurlijk ook wel weer aan bij. Ja. Uh, zelfs op het uh, tegen het einde van mijn behandeling daar uh, heb ik nog een zelfmoordpoging. of tenminste in zoverre. Ja. Nou ja, goed, een zelfmoordpoging ondernomen, waarbij ik in het ziekenhuis terecht ben gekomen, ook met een overdosis. En, um, maar dat uh, had dus ook allemaal heel verkeerd kunnen aflopen. Ja, ja, heel erg. Uh, um, maar dat ik dus daarna terugkwam uh, bij, mijn, uh, bij, bij die zullige therapeut. Uh, en we het dus hadden over die, uh, over die overdosis. En dat ik um, zei van ja, het was eigenlijk een soort ongelukje. Want. Uh, het was niet per se de bedoeling om uh, uh, ja, dood te gaan of zo. Was, het, dat was eigenlijk ook wel zo. Mm -hmm. uh, het was eigenlijk ook gewoon weer op zo'n zelfdestructieve manier... Een, een overdose nemen. Alleen nu op wel zo'n level dat ik dus in het ziekenhuis terechtkwam. Dus wel vrij ernstig. Um, maar dat er daar ook een beetje lakoniekerig op werd gereageerd ik had eigenlijk toen zelfs het uh, idee van ik, ik kreeg het idee dat, uh, dat ik dat zei en dat uh, dat hij eigenlijk een soort opgelucht was dat het niet uh, geen actieve zelfmoordpoging was en dus dat dat dan minder erg was en nou ja oké, daar hoeven we dan dus niet zoveel mee gelukkig maar uh, oké okay, we gaan het over iets anders hebben Oh, wat erg, wat <laughs> erg. Ja, Had je dus... ook toen je daar naartoe ging en dus weer met die man, met die zullige man uh, moest, moest gaan praten, dat je dan denkt, nou, ik ga hem nu wel iets heftigs vertellen. Ik hoop dat hij nu wel gewoon snapt dat er ook echt iets heftigs aan de hand is. En dat hij dan zo reageert. Ik weet eigenlijk niet zo goed. Wat ik, ik, daar ik denk dat het de e lijkt -like mij wel, als je zoiets hebt meegemaakt, dat je dan toch ook voor jezelf dat niet nog een keertje snel wil. Of had je dat niet? Ik had wel uh, echt zo'n clichématige ervaring. Uh, wat, uh, wat je wel eens hoort van mensen die uh, bijna dood zijn gegaan, of, of denken dat ze dood zijn gegaan. Dat ik was helemaal niet bijna dood. Het viel eigenlijk ook wel. In zoverre, nou ja. het is natuurlijk wel het. Het had mis kunnen gaan. Het had mis kunnen gaan. En het was natuurlijk niet, uh, uh, het is niet iets lichts. Het is nee, het was wel uh, vrij ernstig. Uh, maar ik had er niet aan dood gegaan uh, hoe ik er toen, zeg maar uh, de overdosis die ik toen had. Medisch gezien viel het mee. Um, qua situatie uh, viel het niet zo mee. Het uh, is natuurlijk nog steeds gewoon een overdosis. Uh, ja, en er is je niet gevonden was. Dooddepressief. Nou, ik ben niet gevonden. Ik oh. heb zelf... Uh, ik, heb zelf uh, ik, ik woonde toen uh, in een studentenhuis met, uh, met zeven andere huisgenoten. Dus ik heb uh, een van mijn huisgenoten wakker gemaakt en gezegd van... Uh, het gaat niet goed. wil je alsjeblieft één in twee bellen. Want ik werd dus inderdaad bang dat ik uh, daadwerkelijk zou doodgaan. En uh, dat ik dus toen ineens dacht van... Oh, ik wil helemaal niet <laughs> Ja, precies, precies. En Nu zit je... ik met deze overdosis Wat als ik straks dat <laughs> Maar dat bedoelde ik. Want dan kom je toch met dat idee kom je toch bij zo'n hulpverlener. En dan zeg je... Oké, okay, ik heb iets recht Maar ik ben er nu wel achter. Ik wil helemaal niet dood. Help me, alsjeblieft. Uh, ja, ik denk dat ik dat sowieso niet echt meer verwacht. <laughs> nee? Dat is erg nee, toch ook. Nee, nee. Ja, ik uh, denk wel dat ik nog wel redelijk geschokt was... Uh, over uh, dat er niet zo serieus op gereageerd werd. Um, als ik nu ook terugkijk naar wat ik toen allemaal heb uitgespookt... denk ik dat ik beter een keertje opgenomen had kunnen worden. <laughs> maar uh, ja, op dat moment dat was ook gewoon ja, wat, wat er, hoe het was. Dus ik... Ja, en, je... en, en zelf, ik had ook ook wel weer nog steeds dat gevoel van... ja, het boeit toch allemaal niet zo. Ja. Dus het zal allemaal wel. En deze mensen reageren er ook zo op. Dus, nou ja, hè, jammer dan. En toen? Wat gebeurde er toen dan? Want was je daar klaar? Dus dan heb je uh, een soort van therapie. Ja. Of, ja. En, en toen? Wat toen dus we sta je weer in je eentje. Heb je ja, geen hulp nou, meer? Ja, nee, <laughs> ik, ik ben dus toen overgeplaatst, zeg maar... Uh, naar uh, PsyQ in, uh, in Rotterdam. Dus ik ben wel uh, gewoon uh, direct uh, door... Gegaan met. Uh, gewoon in de therapie.molen uh, gebleven. Um, maar toen ben je wat anders. Ja, toen kwam ik dus daar terecht. En um, eigenlijk. was dat. meteen wel heel anders. Um, in de zin van dat ik. daar aankwam bij een. Bij een uh, intake met iemand. bij wie ik dus ook zei van. Ik uh, herken me heel erg in borderline. En toen zei ze... Toen ging ze de DSM-puntjes uh, noemen. <laughs> toen vroeg ze... Heb je dit? Ja. Heb je dit? Ja. Heb je dit? Ja. Uh, nou en, dan, en toen had ik borderline... <laughs> Dus dat ging echt van, uh, van uh, wow. nee, je hebt, uh, nee, we gaan die diagnose niet stellen... want je bent, je bent te jong tot de hele andere kant op... van een, <laughs> een, een niet, uitgebreid, uh, niet uitgebreid onderzoek. En uh, oké, okay, als ja, jij dit uh, vindt, oké, okay, is goed. <laughs> dus dat was uh, achteraf gezien misschien ook niet heel verantwoord... maar um, voor mij op dat moment wel wat ik nodig had eigenlijk... Um, en Het was in ieder geval een soort erkenning van Ja, iets. van de, de erkenning ook van het, het klopt dat ja, je dit voelt. Precies. En uh, wat je zelf al hebt onderzocht en waar je je in herkent, um, dat is dus ook zo. Het is niet dat je uh, iets hebt bedacht. Want tot, tot dan toe had ik ook uh, eigenlijk de hele het idee van, hè, weet je, ben ik niet dit aan het verzinnen? Ben ik me niet aan het aanstellen? Of weet ik het wat? Um, dus... Uh, dat, dat was wat dat betreft wel echt heel prettig. Dat ja, dat het een geruststelling Ja, in zo, ja wel dus niet... een bevestiging van, ja. oké, okay, het, het ligt niet aan jou, je bent niet gek. Uh, je bent niet uh, een aansteller die... Uh, Meer heeft, mensen hebben dit. ...niet heeft bedacht, ja. Um, dus dat was, uh, dat was toen wel fijn dat ik, uh, dat ik dus niet zelf had bedacht dat ik borderline had, maar dat het dus ook een daadwerkelijke diagnose. Dus gewerkt. toen had je borderline, uh, ADHD, depressie. Ja. <laughs> Top! <laughs> ja, dat was fantastisch. Ja. <laughs> um, maar nog steeds met die ADHD had ik uh, uh, was ik nog niet heel erg veel mee bezig. Want toen ik die diagnose uh, op mijn negentiende kreeg was het uh, die, uh, degene die die diagnose had gesteld die had een boekje aangeraden. Uh, dat hebben we gekocht en gelezen het hele gezin ongeveer. En uh, nou ja, dat was het. Uh, dus daar werd daarna ook niks mee gedaan. Uh, dat en dat was ik... gewoon een gegeven. Ja, raad. dat was er. Ja. En nou ja, we weten nu waarom ik de hele mijn sleutels kwijt ben. Nou, Oké, okay, goed. Leuk. Ja. Fijn. Top. Uh, Check. Uh, ja, we die. ja, en, en daar gebeurde dus verder ook niks mee. Uh, en ik had zelf ook niet het idee dat daar iets mee kon. Um, dus ja... En dat werd me ook niet aangeboden. Dus nee. nou ja, uh, nou, oké, okay, ik heb ADHD. Prima, leuk, goed. Uh, en, en, maar ik was ook nog steeds gewoon hartstikke depressief. Dus ik had ook het idee, dat heeft de prioriteit. Ja. Um, en het werd ook, dat werd ook als prioriteit gesteld. En, en uh, later dus ook die borderline. Um, ik had ondertussen ook wel een klein beetje een soort van dingen opgelost. Um, dus ik was wel iets minder heftig... Uh, ellendig dan eerst ofzo, maar ja ik zat natuurlijk wel nog steeds met heel veel uh, dingen zeker wat betreft uh, uh, bordelijnklachten uh, ik had toen een nieuwe relatie uh, waarin dat echt uh, zich heel erg uitte uh, die, die overdosis uh, met het ziekenhuis was daar ook onderdeel van uh, hadden we ruzie, nou, daar reageerde ik toch wel oh, zo goed. heftig op dat, uh, dat ik gewoon dacht, ik ga nu alle pillen innemen die ik kan vinden. Gewoon uh, puur door, door zo overspoeld raken met al die emoties. En uh, ja, dus daar zat ik eigenlijk uh, op dat moment vooral mee. Wat ook depressieve klachten natuurlijk geeft. Um, ja, maar dat is... Dus, dat is pra praktisch wel even het zwaarste wat je moet oplossen dan. Ja, uh, en ik wist ook niet, niet, niet hoe ik dat moest oplossen. Dus daar had ik echt wel ook hulp bij nodig. Um, en die, die kreeg ik dus toen ook. Toen ben ik ook uh, in een uh, therapiegroep terechtgekomen. Uh, tenminste terechtgekomen. Daar hebben ze me neergezet. Um, om, om dus dat soort dingen uh, op te lossen. Dus uh, het was... Uh, gebaseerd op DGT, dus de dialectische gedragtherapie. Dialectische gedrag... Gedragtherapie. Uh, <spotlight> die wordt heel veel ingezet bij, uh, bij Borderline. En de daadwerkelijke DGT, daar hebben ze me niet uh, naartoe gestuurd, omdat ik eigenlijk al best wel veel zelf had opgelost. Dus dat was niet echt meer nodig. Um, dus ik heb een soort van... DGT Light... Uh, <laughs> toen gedaan. Um, en dat was voor het eerst dat ik... Uh, therapie had, waarvan ik dacht... hier heb ik echt iets aan, hier kan okay. ik echt iets mee. Um, en het was dus ook een therapie... Uh, die echt ook gestructureerd was. Uh, er was een boek bij... en we hadden huiswerkopdrachten... en we gingen elke week... Uh, met, dat was dan in groep ook... En dan gingen we elke week uh, bespreken uh, hoe het was gegaan. allemaal nou, dat soort dingen. Heel, en heel en, Ja, en ook heel gestructureerd uh, uh, aan bepaalde punten werken. En uh, nou, daar heb ik dus toen echt wel ook veel aan gehad uh, wat betreft die, die borderline klachten. Dus echt, uh, ja, dat uh, was voor het eerst dat ik dacht. Wow, therapie, ja, <laughs> daar he, kan ik iets mee. werkt! werkt. <laughs> ja, weet je, die, de, de therapie die ik tot dan toe heb gehad... en gesprekken natuurlijk, daar heb ik ook wel... ik heb er niet niks aan gehad. Um, en het heeft me ook wel ondersteund... in, in dat ik uh, veel dingen zelf ook wel kon, wat meer kon oplossen. En ik ben denk ik ook van mezelf heel zelfreflectief. Uh, dus ja, als ik praat met mensen over dingen... dan kan ik eigenlijk ook al heel veel zelf, um, maar echt therapie, hoe therapie bedoeld is, had ik tot dan toe niet echt gehad um, en dat was dit wel echt, dit was echt therapie en, en dat voelde goed. En dat was echt fantastisch, ik dacht echt, wow, daar kwamen echt allemaal inzichten ook voorbij en ik dacht, wat, <laughs> wat is dit? <laughs> Kan je er ook zo naar kijken en je kan echt uh, je eigen gedachten veranderen nog iets van? en weet ik het wat. Nou, een van de van de meest, uh, ik denk, meest impactvolle dingen die ik daar ook heb geleerd is dat um, niet iedereen met mij bezig is, <laughs> <laughs> ja, dat is een hele goede Ja, Ja, dat was ook met mijn uh, relatie toen heel erg van, uh, ik had ontzettende verlatingsangst, echt verschrikkelijke verlatingsangst. Um, en als ik dus ergens mee zat en ik uh, stuurde mijn toenmalige vriendin dan een appje of wat dan ook dan en, en ze reageerde niet of nou, ze, ze, nou, ze reageerde niet, mm. uh, niet, niet heel snel of zo dat ik dan meteen ook dat gevoel had van oh, uh, ze is niet met mij bezig, ze is niet geïnteresseerd in mij, ze vindt mij niet leuk, uh, een en al ellende, dus dat uh, ja, dat Heel heftig. Um, en dat er toen een therapeut tegen mij zei van ja, maar uh, het kan ook zijn dat ze dan gewoon op de wc zit. Nee. of iets anders of aan, het doen is. aan het doen. is. Ja, ja. Uh, dat kan ook een reden zijn dat iemand niet terug hebt. En ik dacht echt dat, dat niemand dat tot, tot dan nee, toe tegen dat is mij had gezegd. Ja. Dat zit niet in jouw hoofd. <laughs> dat ik ook nooit zelf had bedacht, nee. echt dat ik ook, ja. Maar ook ja. dat iemand bijvoorbeeld los van of die nou praktisch dingetjes doet, maar dat hij misschien ook gewoon zelf zijn een eigen een dingen heeft. Dag ja, heeft. Ja, ja, en ja. Denkt, ja, wel even niet, ja, geen telefoon. ja, precies. Ja, hij dat heeft niks met jou te maken. Ja, nee, nee. En dat, uh, dat, dat was voor mij toen echt een belangrijk uh, ding dat uh, dat andere mensen ook hun eigen persoon zijn. <laughs> um, ja, dat, uh, dat is, was toen echt uh, ho Hoe lang is het na nou geleden dat je dit, dit, dit, wat je nu vertelt, hoe lang is dit breakthrough, hoe lang is dat geleden? Uh, nou, dat ik die therapie heb gehad was in 2016. Oh, dat is wel een paar jaar geleden al. Ja, dat is al een tijdje terug. Ja. Het oh, dus, is namelijk wel een mooi keerpunt, toch? Ja, Sinds die, ja. Ik neem aan tenminste dat dat een soort keerpunt voor je was. Dat je ja. dacht, oké, okay, dus het kan wel. Helpen. Maar ja, ja dat en ik wel, kan ook wel. Ja, iets aan hebben. ja absoluut. Um, maar dat was wel echt gericht op die emoties. Uh, wat, eh, dus echt die borderline klachten. Um, dat, dat eigenlijk al die dingen die gebeurden. Me zoveel emoties gaven uh, die ik niet kon reguleren. Ja, ja. Uh, dat dat me heel erg uh, in de weg zat. Um, en, en dat zelfdestructieve ook nog steeds. Uh, op een gegeven moment ben ik uh, dan wel gestopt met uh, automutileren. Maar toen ging ik niet eten. Ja, is ook een beetje. <laughs> ook leuk. <laughs> het is ja. Ook niet goed voor je lijf. Nee, nee, ja. Dat, uh, Even, maar dat ben ik altijd wel benieuwd. er nee, wel een aantal ja. mensen spraken die dat deden. Hoe stop je daarmee? Met, met, uh... met automutilatie. Want dat is ook wel iets. Want het, uh, dat is, hoort er ook bij. Je, je hebt er veel aan. Het, ja. het, het breng je het rust en zo. Uh, en, uh, nou, hoe stop je met de, echt het automutileren? Als in, als in het, het snijden. Ik weet natuurlijk niet wat je deed. Nee. Nou, uh, uh, het was voor mij uh, begonnen uh, wel gewoon gewoon <laughs> uh, met met snijden. Dus het ding wat de meeste mensen wel kennen. Um, en ja, ik heb met die, met die zullige therapeut, die heeft mij ook een keer gevraagd om dan te beloven dat ik tot de volgende afspraak dan dat niet zou doen. Nou ja, dat is echt iets wat je niet moet vragen van iemand. Um, en en contract wat je dat kan, nee kan nee je ik, ja nee aan? ja die die uh, die ken ik wel maar die heb ik uh, dat is meestal bij opnames ja. uh, een ding en ik ben nooit opgenomen geweest uh, dus dat is bij mij nooit uh, een ding geweest ik heb ook nooit uh, ik ben ook uh, uh, nooit gehecht geweest of iets ik heb ook nooit uh, daar echt voor naar een huisartsenpost uh, of of wat dan ook gehoeven Gelukkig. Um, maar Um, ja, het was voor mij ook lange tijd niet per se een hele, heel erg een prioriteit. Want ik wist van mezelf ook um, dat ik niet de automutilatie moest aanpakken, maar de reden ja. daaronder. En, en uh, ik vind het wel grappig dat ik dat zelf ja. Dat is wel goed inzicht. Ja. En dat uh, heel veel therapeuten dat nog steeds niet zien, maar goed. Dat is, <laughs> dat vind ik wel knap, ja. ja dat, dat je, dat je ja. ziet dat dat een effect is van wat, ja. is, wat er eigenlijk. Uh... Ja, ik vind dat niet meer dan logisch, maar... <laughs> <Ja>. <laughs> het, is, ja, het is een symptoom. Uh, uh, en als je het gaat bestrijden van dat je niet meer mag mutileren, dan uh, ga, je alleen, ja, ga je alleen het symptoom bestrijden. Ja, ja, ja. Uh, symptoombestrijding, ja. Dat <laughs> heeft ja. gewoon niet zoveel zin. Uh, dus ik wist ook gewoon dat dat helemaal, niet, helemaal geen zin had. Ik wist dat ik moest werken aan wat, er, wat de reden was dat ik dat deed. Dus het was voor mij ook niet per se heel erg een prioriteit. Uh, afgezien van dat ik wel een soort het gevoel had dat dat iets was wat moest. Dus ook weer iets wat van buitenaf uh, uh, een soort ding was van: oh ja, je, dat hoort niet. Dus. Daarom moet je er van af. Um, dus vanuit daar had ik wel dat ook weer een soort geïnternaliseerd. Dat dat dan uh, moest stoppen. Um, maar vond je dat zelf ook? Nee, eigenlijk vanuit mijzelf. Als ik echt puur kijk naar mijn eigen ervaring en mijn eigen gevoel. Was dat geen prioriteit. En wist ik dat op het moment dat er werd gewerkt aan alle andere proble problemen. Dat, ik, dat dat vanzelf wel zou stoppen. Ja. Dan, had, dan inzicht, had ik het niet meer nodig. Dus dat was voor mij zelf gewoon duidelijk... Dat daar niet, uh, dat het, en dat het ook niet per se zo erg was. Afgezien van, ja, het is niet gezond. En het is natuurlijk wel heftig. En zeker um, dat ik ook uh, andere manieren van zelfbeschadiging uh, deed. Dus, dus met die overdoses... Uh, mm -hmm. Um, eigenlijk achteraf af gezien uh, was het snijden nog het meest gezond. Medisch gezien, dan weer. Ja. <laughs> uh, want dat, ja, dat, is, dat, dat geeft, sneeuw, alleen, je, ja, dat geeft alleen een litteken. En ja. daar, daar uh, gebeurt verder niet zo heel veel mee. En ik uh, um, was ook weer uh, zelf. Nou, ik persoonlijk dan. Uh, dat is natuurlijk ook weer voor iedereen anders. Voor mij was dat. Het minst gevaarlijk, omdat ik eigenlijk niet uh, uh, heel diep ging. Uh, soms een aantal keer wel een uitschieten dat het iets heftiger was. Maar over het algemeen was het niet, uh, niet heel gevaarlijk. Dus... Het was niet de bedoeling om jezelf heel ernstig te verwonden. Nou ja, uh, ja... <laughs> Hmm, nou, het is, ik vind dat heel, uh, sowieso heel lastig, want er zitten uh, in die periode ook met, wat dat betreft, ook met die uh, borderline en, en die gevoelens en, en het zelfdestructieve heel veel tegenstrijdigheden, ook gewoon in, die zaten echt in mezelf. Dus echt, um, ik wilde eigenlijk, had ik heel vaak, ja, regelmatig het, het gevoel van... De, de behoefte om mezelf zo erg iets aan te doen dat er naar me gekeken werd echt ook gewoon die uh, je hoort vaak dat mensen zeggen, ja het is een om aandacht ja het is een schilmaandacht um, want ik wil, ik wilde uh, ik voelde me ze ook gewoon vaak zo alleen en zo niet gezien dat ik dat ook wil, een soort gebruikte als, als iets van. Uh, zie mij. Mm -hmm. uh, uh. Was dat een, een manier om serieus genomen te worden? Ja, niet alleen om serieus genomen te worden, maar echt ook om, om dat contact te voelen en die liefde ook te voelen. Want die, die liefde uh, uh, van andere mensen vond ik ook heel moeilijk om, om te voelen. Ook als iemand wel. Was die op, er wel? Een... Ja, die was er wel. Ook zeker van mijn ouders en, en bepaalde vrienden die er ook wel uh, voor me waren. Um, maar op de gezonde manier en de normale manier uh, vond ik dat heel moeilijk om te voelen. Hm. Ik kwam niet heel erg binnen. Um, ik had heel erg um, dat op een hele agressieve manier nodig ook of zo, denk ik. Um... Wat was het dan ook goed als iemand boos werd op je? Was dat, ook, uh, was dat ook een goede, ja, goede ik, manier uh, van aanvraagd? Ja, ik kan me nog uh, ook herinneren dat ik uh, toen in mijn relatie ook um, heel erg het gevoel had, want we maakten dan vrij vaak ruzie en dat ik ook boos op haar kon worden heel erg. En dat ik zei um, dat ik het fijn vond dat ik zo boos kon worden, omdat dat... ...voor mij heel erg betekende dat ik dus echt van iemand hield. En andersom eigenlijk ook. Um, maar op die manier moest ik dat op de een of andere manier... Uh, die, dat, ...die bevestiging zien te krijgen van... van ...mensen zien mij en mensen, mensen houden van mij. Ja. Um, maar ja, tegelijkertijd nog steeds op het moment dat je dat doet... Is het nog steeds niet goed? Want als er dan iemand boos is, dan uh, is het weer een, ook weer een bevestiging van dat ze niet van jou. houden. Dus, dat, en dat is ook weer die, diezelfde tegenstrijdigheid. Van, uh, ik wil aan de ene kant, dus heel erg op de een of andere manier aandacht. En het maakt niet uit hoe. Maar dan is er toch weer wel, maakt het wel uit hoe. En het is allemaal <laughs> tegelijk. Ja, ja, ja. Uh, en, en dus ook wat betreft die zelfbeschadiging. Ik, ik wilde uh, dus dan op die manier had ik dan wel eens heel erg de neiging om, om uh, of heel erg de behoefte om mezelf zo erg iets aan te doen dat, uh, dat er dan mensen me zouden zien of weet ik veel maar tegelijkertijd wilde ik dat ook niet of ik, en ik durfde dat eigenlijk ook niet zo goed Ach, dat is uh, en ik vond het ook tegelijkertijd dat ik dan ook weer dacht van oké okay, aan de ene kant wil ik dus dat doen omdat ik dan uh, dat mensen dan iets zien van mij maar aan de andere kant wilde ik het ook niet doen, want dan zouden ze denken dat ik me aanstel. Uh, dus dat, ja, al, gewoon al, al die... Tegenstrijdigheden. Ja heel, ja, heel veel tegenstrijdigheden. Maar ja, uiteindelijk voor mij viel het uh, uh, de goede kant uit dat ik niet... Uh, niet over het algemeen niet, uh, niet heel heftig uh, zelfbeschadiging heb, uh, heb gedaan. Dus niet dat ik uh, qua... De laatste qua, qua snijden ook niet uh, heel diep ging. De keren dat ik dieper ging, was het nog steeds niet per se super heftig. Um, maar ja, dus wat dat betreft was voor mij inderdaad dat, dat nee, snijden het minst, minst uh, erg. Want je zit um, nu uh, even voor de goede orde. Je bent <laughs> nu, uh, op een ander punt beland. Hier, ja, hè, ja hè? ik ben inmiddels uh, al een tijdje verder. Ja. Um, Hoe kijk je naar hem terug? Um, ik vind het wel eens heel, heel vervreemdend om te bedenken dat ik me zo heb gevoeld. Dat ik het me bijna niet meer kan voorstellen, hoe dat, ja. hoe dat was. Het is heel gek. Snap ik. Ja. Het is heel gek omdat ik het zelf heb meegemaakt. Ik was erbij, ik heb me zo gevoeld. En het was zo heftig voor me. En dat ik daar nu eigenlijk bijna helemaal uit ben of misschien wel al helemaal uit ben in ieder geval, uit die heftigheid, dat ik me eigenlijk niet meer kan voorstellen hoe dat is geweest. Wat voor iemand dat was. Ja, ja. ja ik vind dat heel Toen gek leid. ook. Ja, ik vind het ook wel heel gek, want um, je, ik kan me voorstellen, als je zoiets nog nooit hebt meegemaakt, ja, dan kan je heel moeilijk voorstellen hoe dat is en hoe dat voelt. Maar dat ik zelfs juist het wel heb meegemaakt... en het zelfs nu... daarna... eigenlijk bijna niet meer kan voorstellen... hoe dat is geweest. Ja. Dat, dat vind, ik, uh, vind ik wel... is heel bizar. Ja, bizar ik, ja. ik snap dat ook heel goed. Ja. Zeker als ik het heb over depressies... als ik terugkijk naar mezelf in een depressieve staat... dan ja. uh, het zijn het bijna ja, andere, me andere ja. mensen. Ja. Ja. ja, echt. Ja. ja, heel... En zeker... Um, um... Wat betreft ook die, die verlatingsangst en um, ik kon daar heel manipulatief in zijn, zeker uh, met uh, mijn relatie toen. Um, probeerde het echt de hele tijd uit te lokken en, uh, om maar die bevestiging te krijgen waar, waar mijn ex echt, ja, dat uh, was echt niet gezond en ook oh, no. gewoon heel onaardig van mij. <laughs> En waar, waar ging het, uh, vanaf wanneer ging het eigenlijk beter? Sinds eigenlijk dat wat je er dus straks vertelde. Dus vanaf het moment dat je echt die therapie... Ja, bij, die therapie uh, met, heeft de, mij echt, was echt een keerpunt ja. uh, wat dat betreft. En ik heb daarna daar ook nog wel zelf aan moeten werken. Natuurlijk. Ja, uh, <laughs> heel hard waarschijnlijk. <laughs> maar ja, dat uh, was daar wel echt, uh, echt een keerpunt. En dat is uh, daarna gewoon uh, uh, heel erg afgenomen. Uh, en op een gegeven moment, ja je kan niet echt een punt aanwezen van, oh nee, nee is het nee, gestopt. Maar, maar het is, vanaf ja, dat moment is het wel beter gegaan. Ja, ja, die, Toen uh, zag je dat ja. de hulpverlening er toch ja, ook is ja. voor jou een beetje. Nou, en, en vooral ook dat ik dus zelf, uh, uh, dat, daar, dat ik een soort heel radicaal dingen anders kon doen. Dat was voor mij ook heel erg een, een soort eye-opener. Um, dat je dus dingen van jezelf echt kan veranderen. Um, en dat vond ik ook wel heel tof. Ja, alleen um, als ik het je zo over vertellen denk, ik dat is niet zomaar over. Hoe zeg je dat ook weer? Over even, in een nachtijden. Nacht nee. Nee. Dat, dat nee, heeft natuurlijk gekost. Nee, natuurlijk niet. En het, uh, ik ben heel ongeduldig, uh, ook al dit. Dat <laughs> <Maar laughs> je denkt, uh, ja, maar ik wil dit, dat het morgen ja, goed over is. Het, ja, ja. Uh, dat kan dus niet. Dat duurt heel lang. Uh, maar, uh, ja, het kan, maar het kan wel. Uh, en het heeft wel veel, uh, veel, veel gedaan. En, en, uh, yeah. Is dat dan ook de belangrijkste boodschap die je zou willen meegeven aan mensen die dit horen? En bijvoorbeeld uh, in zo'n soort gelijke situatie Of denken... Nou, die hulpverlening is echt niet voor mij, hoor. <laughs> Daar heb ik niks aan. Ja, dat wordt nou, alleen maar erger. Ja, het, het uh, lastige eraan vind ik... Um, ik heb vaker mensen gesproken die uh, tegen mentale, psychische problemen aanlopen. En dan zeg je van ja, hè, zoek hulp. Uh, en dat ze dan zijn van nee. Uh, want uh, ik, wil, ik wil er niet aan. Of het gaat me toch niet helpen of wat dan ook. en of, Ik ben gewoon zo. Mm -hmm. um, <laughs> um, maar ja, je kan daar niet heel erg mensen... Ja, je kan niet zeggen van... Ja, <laughs> maar... <laughs> uh, maar toch wil ik wel nou, zeggen ja, van... Beetje, ja. ik, ik wil toch wel zeggen van... Jammer, ja, maar... Uh, het kan dus wel. Um, uh, maar je, maar je moet er je moet er Zeker vooral... jij. je kan het vanuit jouw positie maar ja. Ik heb maar ik altijd denk... gedacht, het werkt niet. Ja, ik denk... Um, ik heb er wel vanaf het begin af aan voor opengestaan. Toen ik... Dat is waar. Uh, toen ik depressief was... Uh, en ik dus hulp ging zoeken, heb ik ook uh, met mijn moeder er veel over gehad. En toen zei ik ook tegen haar, um, ik, wil niet, ik wil ook eigenlijk niet dood. Dat had ik toen ook wel al uh, bedacht. Um, maar op deze manier ga ik wel dood. En um, dat ik wel vanaf het begin af aan wel in heb gezien... En heb gevoeld van, ik wil het anders. Ik wil niet op deze manier leven. En dat ik ook wel wist van, het is niet um, dat ik zelf echt dood wil. Ik weet alleen dat dit niet de manier is waarop ik wil leven. Um, dus ik ga er iets aan doen. Um, en, en ik denk, ja dat is niet iets vanzelfsprekends. Voor mij was dat zo. Uh, dat is... Dat, zo stond ik er toevallig in. Ik weet ook niet hoe of waarom. Um, maar misschien ook... Ik, had, ik heb ook wel altijd een soort nieuwsgierigheid gehad... ook naar het leven überhaupt. Dus ik denk dat dat ook wel in mijn voordeel heeft gewerkt. Uh, ik vind het wel bijzonder de, de, inderdaad. De nieuwsgierigheid als ADHD'er zijn. Maar ook dat, dat je jezelf reageer, realiseert in die periode ja, al. Ja. Dat het eigenlijk niet normaal is dat je voelt, dat het je eigenlijk nee, wel ja, is, maar, dat het beter dat, moet. Dat is niet... Niet vanzelfsprekend, dus het is nee, denk ik uh, voor mij wel een soort bevoorrecht uh, uh, iets geweest dat ik dat wel had. Uh, en ik kan me voorstellen, als je dat helemaal niet hebt, dat het dan uh, heel lastig is om te accepteren dat je ook dat het ook anders kan en dat daar hulp voor is en dat je dat dat je daar dus aan kan werken en dat je je eigen brein ook een soort van kan herprogrammeren. Absoluut, ja. um, maar ja, dat, het kan dus wel. Dus dat, uh, daar ben ik sowieso wel het levende bewijs van. Uh, als ik uh, echt ook mezelf vergelijk met hoe ik nu ben... ook naar anderen toe. En in mijn relatie nu. En, en naar mijn vorige relatie. Het is echt een wereld van verschil. <laughs> um, ja, gelukkig maar. Um, dus ja... Aan de ene kant zeg ik ja... Um, dat zou ik mee willen geven, dat uh, zoekhulp en, <laughs> en het kan, ja, het is... maar het is wel, uh, wel, uh, wel heel moeilijk, denk ik, om uh, daar echt open voor te kunnen staan, uh, als je dat niet al gelijk van jezelf hebt. Dat, ja. dat... Of als je zo diep zit dat, je, dat het totaal uitzichtloos ja. is. Dan ja. is het ja. allemaal heel lastig. Om te horen voor van al... andere mensen. Ah, maar er is ja. wel hoop echt. Ja. Geloof me. ja, en het is voor mij al heel erg, uh, uh, het was voor mij toen al heel uh, behoorlijk uitzichtloos. Zelfs met die realisatie. Dus kan je nagaan hoe het ook kan zijn als je. Uh, uh, die realisaties niet hebt. Als je dat kleine sprankje hoop niet hebt, ja, dat het beter ja, kan. Nee. Ja, ja. Als je dat überhaupt helemaal niet denkt. Dat je nee, dat helemaal niet in je hoofd zit. Nee. Alleen maar uitzichtloosheid ja. is. Dus, dat, uh, <laughs> dat is dus wat dat betreft vind ik dat ook wel... Uh, maar ik kan er ook super gefrustreerd van zijn, hoor. Als iemand uh, tegen mij zegt van... Als, als ik zie dat iemand echt heel veel problemen heeft, of echt ergens tegenaan loopt, en dat ik ja, je wilt dan dat maar het soort... lastig is? Ik, ik, ik kan me wel een beetje in verplaatsen. Uh, Want ik, ik heb ook periodes gehad waarbij het zo, zo slecht ging. en Dat andere mensen zeiden: nou, misschien moet je. Maar dat werkte. Ik, ik weet dat dat bij mij gewoon totaal geen effect had. In, ja. in tegendeel. ik ging er misschien een beetje van denken: nou ja, ik ga echt geen hulp zoeken. En zeker ja. niet als die mensen dat tegen me zeggen. dan Gewoon ja. een beetje dwars. Ja, ja, ja. Maar aan de andere kant weet ik nu dat het me zo geholpen heeft... Ja. dat ik dat wel tegen mensen willen schreeuwen. Van, ga, ja, nou, haal, dat heb ik dus zeker. ook heel erg gehad. Heel heel dubbel. Uh, yeah, yeah, Want uh, ik weet aan de andere kant dat het ook weinig zin heeft... tenzij je ergens dat sprankje hoop dat yeah. je zelf weet... Okay, ja, het enige wat ik vaak dan dus wel inzet is mijn eigen ervaring. Ja, dat, dat ik dus is, ook zeg ja. van ja, uh, kijk naar hoe het bij mij is gegaan... dat ik uh, uh, heel erg echt van... In ieder 180 graden. Ja, 360 was ja, Nou ja, misschien uh, tw twee keer. Nou, in twee rondjes. Ja. ja. Uh, <laughs> <laughs> maar ja, dat het gewoon echt uh, van uh, 0 naar 100 is gegaan. Uh, qua hoe goed het gaat. Ja. En, uh, ja, dat is dan wel iets wat ik uh, inzet. Goede um, Goeie vraag. Over het algemeen wel. <laughs> uh, dat, dat verschilt wel eens hoor. Want um, ik kan uh, periodes hebben waarin het allemaal uh, fantastisch gaat. En dan heb ik uh, uh, heel veel leuke dingen die ik aan het doen ben. En dan uh, lukt het allemaal met mijn planningen. En uh, weet ik het wat allemaal. Maar op een gegeven moment raak ik dan een soort in een soort sleurtje. Uh, daar zit ik nu een beetje in. Dus misschien dat het daarom ook moeilijke vragen is om te beantwoorden. Um, en dan gaat er gaat eigenlijk niet echt iets mis, maar dat is echt een ADHD-ding ook. Um, uh, dat je eigenlijk altijd wel iets nieuws nodig hebt. Um, dat zelfs positieve dingen op een gegeven moment uh, vervelend zijn kunnen worden, ja. omdat het dan te lang... hetzelfde is, dus dan moet je weer iets anders zoeken... Ja. of je moet weer opnieuw beginnen. Um, dat heb ik nu... een beetje. Um, maar over het algemeen ben ik, ben ik wel... gelukkig, denk ik. Um, ik. Ik... ben vooral heel blij met... hoe ik nu... met mijn uh, ADHD... ook omga. Um, en, en dat ik er... heel erg achter ben hoeveel invloed het op mijn leven heeft. Um, want dat wist ik eigenlijk tot twee jaar geleden niet. Um, en dat ik daar nu echt ook gericht mee bezig kan zijn. En uh, ik heb nu ook uh, uh, weer opnieuw therapie. Ik heb een tijdje geen therapie gehad, omdat ik niet zo goed wist waar ik... Uh, Tegenaan liep en wat ik daarmee moest. Um, en, en op een gegeven moment ben ik me dat gaan realiseren. Uh, en daar ben ik dus nu heel erg mee bezig. Ja, ik heb nu schematherapie. Ook nog. Um, nou, dat is voor mij nu een hele belangrijke realisatie geweest. Uh, en wat ik dus uh, ook uh, belangrijk vind dat mensen daar. ...zich denk ik ook bewust van zijn... ...en dat, dat weten... Um, dat, ...dat mijn... ...eigenlijk alles waar ik net over heb gepraat... Uh, ...voor het overgrote deel... ...een gevolg is geweest van... ...niet gediagnosticeerd zijn met ADHD. Um, omdat ik zo... ...bezig was met... ...hoe andere mensen dingen deden... ...en dat ik niet op diezelfde manier... ...kon zijn... Dat het me zo heeft beschadigd dat ik dus die depressie en borderline heb ontwikkeld. Um, en dat ik er nu dus ook achter kom dat ik nog steeds, dat daar nog steeds last van heb, waar ik dus ook tegenaan liep op school. Um, ik noemde het toen faalangst. En dat is, ja, het is ook wel faalangst. Maar um, het zijn eigenlijk gewoon trauma's. Ja, waardoor ik, ja, dat zeg je. Goed. Ja. En, en ik heb dat me de afgelopen maanden pas beseft dat het trauma's zijn. Want als je zegt trauma's, ik, ja, ik weet niet hoe het met andere mensen zit, maar ik denk dan aan hele heftige gebeurtenissen of... Uh, uh, mishandeling of een auto hmm. uh, uh, ongeluk. Of... Ja, ik doe deze podcast als dus ik heb inmiddels al meer een soort trauma's hoort. <laughs> ja, ja, maar ik, Zo... ik heb er niet per se over nagedacht... Beschadiging dat het de spook... eigenlijk. Ja, ik heb er niet per se over nagedacht dat gewoon het leven met ADHD zonder dat te weten en, en dus de hele tijd uh, vergeleken te worden en jezelf vergelijken met andere mensen, terwijl dat helemaal niet past, dat dat dus ook een trauma is Tuurlijk, ja. Uh, en dat is voor mij nu echt een hele, hele belangrijke realisatie. Um, vanuit de schematherapie is dat dus uh, uh, heel erg naar voren gekomen. Dat gewoon echt de dingen waar ik nu zo erg tegen loop, dat dat allemaal weer naar dat soort dingen te herleiden zijn. Naar, naar mensen die zeggen, je kan het wel, waarom doe je het dan niet? Mm -hmm. um, mijn vader heeft bijvoorbeeld wel eens gezegd, uh, dan zei ik dat ik uh, heel graag op kamers wilde, op mezelf wilde wonen. Oh, maar je kan hier niet eens je kamer opruimen. Hoe ga je dat dan doen als je op jezelf woont? En ja, ik ben daar heel gevoelig voor. Ik ja. denk dat dat... Uh, dat uh, dus voor, voor, voor andere mensen is dat misschien gewoon een opmerking. Ja, ja maar ja, het is natuurlijk ook structureel. Um, maar ook uh, wat eigenlijk vooral um, het ook complex maakt, is dat het niet vanuit één punt komt. Uh, niet alleen, bijvoorbeeld als nou alleen mijn vader uh, dat soort dingen had gezegd. Dat, dat het misschien wat simpeler gemaakt. Veel simpeler. Want dan had je gezegd, oh, nou, dat is mijn vader. Met nou, zijn, en uh... en, of, en uh, dat had misschien dat had dan ook een trauma achter kunnen laten, maar wel vanuit één punt. En bij mij is het... Uh, um, vergeet te ademen. <laughs> dat is op <laughs> zich wel belangrijk. Um, dat, uh, het, het is echt... Um, overal in mijn leven geweest. Dus op eigenlijk elk vlak constant, je kan het niet, je doet het niet zoals het hoort, um, je doet het anders en dat anders is niet hoe het moet en, nou ja, et cetera, et cetera. Um, en niet van één persoon, maar van zoveel verschillende Kom je daar kanten. wel eens los van, denk je? Nou, daar ben ik dus nu mee bezig. Maar ben, je, ben je daar echt al los van? Of denk je nee, dat nee, ook... ik ben nu een soort los aan het komen. Oké. Okay. Um, en dat gaat... Um, langzaam. Uh, ik, heb, ik ben in november begonnen met uh, schematherapie. En toen heb ik de eerste maanden... Uh, in de vijfde in versnelling... Allemaal, allemaal die ontdekkingen gedaan. Dus daar kwam ik... Uh, toen heet het achter van... oh, dit komt daar vandaan, oh, dit komt daar vandaan. Dus toen ging het heel snel. Maar nu weet ik dat dus allemaal. En nu ben ik er pas echt een soort los van aan het komen. En uh, we zijn nu ook begonnen uh, met uh, EMDR-sessies. Omdat, ja, omdat sommige ja. dingen dus ook echt gewoon in mijn lichaam zijn gezitten... Ja. Uh, waar ik niet eens meer een gedachte heb van... oh, ik kan het niet. Of ik ben niet goed genoeg. Maar dat het gewoon... direct het is. Ja, het gaat gewoon ja. direct door naar... Uh, het is niet goed... het Voel, niet de gedachte, het is niet goed. Nee. Het is echt een gevoel. Ja. Het zit dan echt zo in mijn, in mijn borst hoog en mijn keel. Uh, zo dat brok in je keelgevoel, weet je wel. Hoge hartslag. Um, en ja, dus de, het is, zit echt diep ook. Uh, en en uh, ik heb nu wel veel meer realisaties over, over hoe, waar het vandaan komt. En, en dat dat... Um, ook hele logische gevolgen zijn eigenlijk. En dat het dus een trauma is. Wat me heel erg veel helpt. Uh, waardoor ik al. Wel al veel. Milder ben geworden. Ook naar mezelf toe. Uh, wat heel veel dingen betreft. Wat me. Echt al. Grote stappen heeft laten maken. Um, maar. Ja echt dat gevoel. Er ook bij krijgen. van Dat het niet erg is. En dat het oké okay is. En. Ik zou zeggen, het zou ook niet meer. Niet erg zo als je angstig zijn. Nee, dat duurt ook Dat duurt ook lang. En je bent 26. Ja. Het is al een knap ja. punt waar je nu zit. Als je kijkt dus, naar wat je hebt uh, meegemaakt tot nu toe. Ja, ja. Um, dus daar ben ik wel echt heel blij mee. Ja. Zeker omdat het me nu ook heel veel brengt qua uh, omgaan met mijn ADHD. Want ik um, ben er dus ook achter dat. Ja, ik trek me sowieso heel veel aan van hoe andere mensen dingen doen. Ik uh, ben altijd heel erg bezig. Um, natuurlijk wel steeds minder, maar in principe uh, ben ik heel veel bezig met hoe andere mensen dingen doen, en dat dat is hoe het hoort, en dat dat is, dat is goed. Mm -hmm. En uh, als ik het dan anders doe, dan ja, of het, of het lukt mij niet op die manier, dan is er dus iets mis met mij. Um, en dat um, ben ik, heb ik nu wel echt grotendeels losgelaten uh, in mijn eigen uh, accommodatie, zeg maar. Mijn eigen ruimte, dus thuis ook met uh, mijn huis opruimen. Um, dat ik echt kijk van wat werkt er nou eigenlijk echt voor mij. Um, en als ik. In plaats van wat doen mensen? Ja, maar gewoon. Het zijn echt, ja, ja, ja. echt hele basic dingen. Uh, een prullenbak op een bepaalde plek zetten. Wat misschien niet uh, logisch lijkt voor iemand anders. Maar voor mij haalt het zoveel drempels weg dat ik daardoor wel mijn. Uh, wat zou je daarin gooien <laughs> maar dat, dat dus, zelfs dat soort dingen ja, daar was goed. ik zo mee bezig met dit is niet hoe het hoort uh, en dat is ook echt tegen me gezegd ook thuis uh, van ja maar je moet je kleren zo opvouwen en of uh, niet, niet eens alleen thuis maar überhaupt gewoon heel, heel ja. dingen in de samenleving ja. van uh, uh, de ja als je, je, was, als je, je uh, was op gaat vouwen je moet je uh, t-shirts netjes in de kast hebben nou, bij mij is het één grote pleuringsbende. <laughs> uh, maar dat kan, me natuurlijk, dat kan mij persoonlijk ook heel veel um, onrust geven. Uh, als mijn t-shirts niet netjes in de kast liggen. Um, maar ik hoef niet per se um, alles eraan te doen om die t-shirts wel netjes op te vouwen. Ik kwam op internet ergens iemand tegen die had gewoon dozen. Uh, van die van die opvouw Ikea dozen weet die stoffen dingen in de kas uh -huh. uh, en in plaats van uh, alles op te vouwen, deze net daarin heb je wel een soort netjes, is het netjes? Uh, ja. Het, ja. Is, het is het is het is netjes, je ziet geen rommel, maar je hoeft niet je kleding op te vouwen. En ik dacht echt van dat is toch is fantastisch, dat dat, uh, ja. maar het, het probleem is uh, wel dat uh, ja, dat is niet. Um, de standaard of hoe het hoort. En, en daar uh, heb ik me heel lang heel erg... Uh, wel dat ik dat me heel erg aantrok... van hoe andere mensen dingen doen. Uh, dat is hoe het moet en dat is hoe het goed moet zijn. Maar uh, ik doe dingen op mijn manier. En dat dat ook prima is. En um, ja, goed is zelfs. Ja, en ook... Misschien um, wel beter. Ja, en ook, ik had het uh, toevallig afgelopen vrijdag... ook met mijn therapeut over. Ik had uh, een, uh, een hele leuke realisatie of besef gehad. Inzicht. Wat dan? Nee, mm -hmm, inzicht, gehad. inzicht. Um, Wat had oh, ik? Nu ben ik het echt... Het is gelijk vervlogen <laughs> uit mijn brein. Echt <laughs> fantastisch. Um, dat als ik... Uh, ik heb veel gehad... Dat ik dan um, iets had bedacht om het makkelijker te maken voor mezelf. En dat ik dat dan ga doen. En dan blijkt het niet te werken. Um, en dan, of het lukt niet. Dat ik dan meteen het gevoel heb van. Of, en het idee heb, de gedachte van. Nou ja, dit werkt dus niet. Um, laat maar. Ja. Um, en, en, en, dat ligt, en dat het aan mij ligt ook. Um, en dat het dan, als ik dan bijvoorbeeld uh, iets daar ook speciaal voor heb gekocht, dan is het ook nog zonde. <laughs> um, en ik had, ik had me dus bedacht: ik dacht, ja, maar. Het is juist dan toch ook heel waardevol om, om iets te hebben geprobeerd. En dus die informatie terug te krijgen van. Uh, het werkt dus niet op deze manier. Dus ik moet het een andere manier bedenken. En uh, dan kan het zelfs met hetzelfde idee wel zijn. Maar dan kan ik gewoon er ook kleine dingetjes aan, aan tweaken. Uh, in plaats van dat ik gelijk uh, het hele concept overboord, overboord gooi. gooi. <laughs> maar dat was tot dan toe altijd ja. mijn idee geweest... van als ik uh, dit niet op deze manier uh, precies zo voor mij werkt... dan is dan het dus niet. gelijk het hele concept ja. van, van dat uh, ding... Moet dan Dat werkt dus dan helemaal niet. En dan moet ik helemaal iets anders gaan doen. Uh, en dan is het ook gelijk helemaal... Uh, of het ligt he volledig aan mij dat het niet lukt. Of uh, het is helemaal nutteloos geweest. Ja. Uh, heel zwart-wit ook. Ja, normaal. En nu, de nu denk ik, ja maar... Het zijn zoveel tinten Ja, en uh, ja, dat, soort, uh, dat soort dingen zijn voor mij echt... Uh, ja... Dat, dat heb ik echt in de afgelopen maanden uh, sinds november ongeveer allemaal ineens ontdekt <laughs> dat, uh, dat ik heel erg gewoon kan kijken van wat werkt er nou eigenlijk voor mij ja, en ik kan uh, Op maat. De, ja en echt ook de allerkleinste dingetjes kan ik veranderen uh, als Zeker. ik dan een nieuwe routine wil bedenken kan ik um, ook echt op microniveau kijken naar wat ga ik nou precies veranderen. Uh... Ik heb heel lang gedacht, fietsen, dat zegt niks voor mij. Ik haat fietsen. Ja. Fietsen is stom. Ja. Ik haat fietsen. Ja. En nu ben ik erachter dat ik haat helemaal niet fietsen. Ik haat ja. het met op, op zo'n open fiets te fietsen. Ja. Oh, ik ja. vind namelijk een ja. motorbike een ja. echt heel precies. leuk. Precies. Nou, dat soort dingen inderdaad. Ja. ja. Dat, uh... En voor mij was echt fietsen, was ik echt anti-fietsen yeah. ja, ook. Yeah. Als mensen zeiden, oh, ga je niet fietsen? Goed, yeah. fietsen, doe normaal yeah. man. Maar yeah. nu, nu vind ik het heel leuk. Ja, ik, dat, ja. dat vind ik heel herkenbaar inderdaad. Ja. Zo van, ik vind dat ene ding werkt, is niet dat het niet voor mij werkt, maar het werkt op die manier niet Precies. voor mij. Ja. Ja. En dat, uh, dat is echt wel een belangrijke realisatie geweest. En ook dat het mag. Ja. Um, ik heb echt wel veel meer, um, ik heb altijd al wel geweten van, oh ja, ik mag dingen op mijn eigen manier doen, maar nooit het echt uh, gevoeld. En, en met die schematherapie is dat ook wel echt uh, veel meer gekomen. Ik uh, ben uh, heel erg fan van die schematherapie. Ja, wat dat klinkt betreft. Goed. Het is ja echt. Uh, um, um, misschien moet ik ook een beetje uitleggen wat het eigenlijk precies is. Uh, je gaat heel erg kijken naar. Je, je deelt je, um, um, je oordelen en je gedachten naar jezelf toe, eigenlijk op. In, in een soort uh, uh, categorieën van uh, ja. Je hebt vaak dan ook de strenge ouder of zo. Ja. Uh, uh, en de je, eigenlijk, ja, je hebt ook eigenlijk altijd inderdaad het kleine kind ja. en, um, uh, het en, de, en de gezonde de volwassenen. En je kijkt dan inderdaad van uh, waar komen die eigenlijk vandaan? Waarom zijn die er? Um, en iedereen heeft al deze deeltjes, hmm. maar uh, ja, als ze uit balans zijn, dan uh, gaat er dus niet mis. En uh, ja, je, wat ik ook aan dat soort therapieën heel fijn vind, is dat je, je maakt het heel tastbaar. En op die manier kan ik dan echt het ook uh, het herkennen. Je kan het uh, als, als het dus gebeurt, kan je dus ineens herkennen van oh, oh dit dat is het mijn. verdrietige kind Dat vond ik en, ook heel uh, waardevol. Ja, dit, uh, ja. dit is mijn beschermer waar ik dan in zit. Ja, uh, ja, ja, ja. Uh, uh, die beschermer voor mij was heel erg vermijdend. Waardoor ik dus ook inderdaad uh, uh, bij mijn studie niet naar school ging, want uh, de beschermer zegt dan tegen mij van, nou ja, dan gaan ze je bekritiseren en dan ga je je kut overvoelen. Ja. Ga dan maar lekker niet, ja. want dan ben je er niet, dan kunnen ze ook niks tegen je zeggen. Uh, en dat was echt gewoon bescherming naar mezelf toe en dat ik ook kan inzien dat dat um, eigenlijk heel lief is van mijn brein. ja. Uh, dat dat. Het uh... is gewoon een bescherming. Ja. Wat je ja. Zegt, het is een beschermingsmechanisme. Ja. Het is, ja. denk ik, wel lastig om dat dan weer los te gaan laten, om dan ja. Ja, uh, dus in de toekomst bijvoorbeeld ja. wel uh, naar iets toe te gaan waarbij ja. je kritiek kan verwachten. Ja, en ik dan... ben dus uh, bezig om weer, uh, om weer terug te gaan naar oh, mijn studie. Oh echt, wat goed. Ja. Uh, dat was ook vanaf begin af aan wel uh, uh, ook het idee dat ik weer, uh, weer terug zou gaan. En dat wil ik ook heel graag. Ik wil het heel graag afmaken. Um... En de bedoeling is dat, is dat ik uh, na de zomer weer ga beginnen. Maar, okay. uh, ja, wat dat betreft is het dus wel doodeng. Dat ja, ik, uh, wel, uh, want ik zit nu in een best wel veilige omgeving wat dat betreft... dat ik uh, uh, op een soort veilige manier wel kan oefenen met dingen. Um, maar ja, om dus wel weer, weer terug te gaan ook naar een plek... waar ik ook wel heftige dingen heb meegemaakt. Uh, nou, en dat ik... wat je net geleerd hebt, dat je dat moet gaan toepassen. Dat is ook ja, wel, uh, en dat ik dus... Uh, heftig. ja. <laughs> Ja, zeker. Ik uh, uh, kwam er bij de eerste MDR-sessie ook achter uh, bepaalde dingen die dus ook tijdens mijn studie zijn gebeurd. Dat dat ook gewoon echt dramatische ervaringen zijn geweest. Um, waar ik nu dus ook. Uh, of tenminste, ja, waar ik gewoon heel erg uh, uh, mee rondloop nog wat. Ja, moet je die, uh, die, die... In, dus ik moet dan weer terug naar die plek. Naar diezelfde plek uh, en naar dezelfde ja, mensen ook. Maar in zoverre uh, is, is uh, die. Die plek zelf niet zo uh, confronterend voor mij. Uh, want of ik nou naar deze school ga of naar een ander... voor mij is überhaupt die hele situatie... van uh, bekritiseerd kunnen worden... Ja, beoordeeld worden. Beoordeeld ja. worden is. Dat is, dat is, dat is de plek. Ja. En dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit... Uh, welke studie dat is of waar dat is. En door wie. En door wie. Nee. Uh, uh, en het is ook niet eens alleen op mijn studie, het is gewoon het hele leven <lacht> voor mij. Uh, ja. je, je hebt natuurlijk wel van die trauma's van, oh ja, er is daar iets gebeurd, dus ik durf daar dan niet meer heen. Maar ja, voor mij is die plek is eigenlijk gewoon het hele het leven. <lacht> dus <lacht> ik kan er niet echt omheen. Nee. Um, en, uh, en wat dat betreft wil ik er dus ook wel, uh, wel gewoon, wil ik het wel graag aangaan. Um, maar ja, het, uh, het is wel heel spannend. Uh, ik ben heel ik benieuwd hoe dat, wel dat gaat. Ja, eigenlijk moet ook... ik al, moeten we over een uh, jaar nog een keer ja. Ja, ja. We we ja, Eigenlijk wel. <laughs> ja, ik ben ook wel heel benieuwd uh, hoe dat gaat. Uh, maar ik vind, ook wel, uh, ik vind het ook wel echt spannend. Ik ben wel echt uh, daar uh, alweer veel over. Heb je er wel met, vertrouwen uh, in? Denk, je dat, nou, het, denk, denk ja. je dat het je gaat lukken? Ik, als ik je zo inschat, um, uh, dan uh, ga, ga <laughs> ik me vast dat zelf trouw geven. Dan denk ik dat je zit er goed in. Ja, rationeel gezien uh, weet ik dat wel. Ja. Uh, en ik weet ook, en ik heb ook wel, um, hoe zal ik het zeggen, uh, een soort, um, hoe noem je dat? Ik heb een soort, uh, uh, nou. Wat bedoel je? Vertrouwen? Nou ja, meer een soort uh, uh, vuur of zo. Een soort... Uh, okay. soort uh, een drang om het af te maken. Nou, ja, niet, uh, niet, niet per se een drang, maar ook uh, een, een... Nou ja... Yeah. <laughs> ik, wil voor me af, voor, <laughs> ik wil voor mezelf opkomen. Um, dat ik mezelf ook op een gezonde manier wil beschermen... in plaats van dat... Uh, Mooi gezien. Dat, uh, dat, uh, uh, vermijden. Uh, ik wil... Um, ja, dat, dat, dat, dat, dat... Nou, ik kom er echt niet uit. Nou, ik zeg wat je bedoelt. Uh, <laughs> ja, zeggen wat je bedoelt, maar dan moet je wel woorden ja, vinden. Nou ja, ik denk uh, dat mensen wel snappen wat je nou ja, bedoelt. Ja, ik, uh, ik, kan, ik kan gewoon voorbeelden geven. Um, ik heb bepaalde hulpmiddelen nodig... Uh, om te kunnen... Uh, functioneren binnen, binnen de studie die ik wil doen. Um, en die hulpmiddelen zijn niet um, hoe zou ik het zeggen? Zijn niet standaard op dit moment in de samenleving. Uh, er is nog steeds een manier van werken die je soort van je wordt verwacht. Mm -hmm. En uh, ik heb wel nu. Meer dat gevoel van ja, maar jullie zijn er voor mij als uh, school zijnde. Uh, ik kom hier ook voor mezelf. Ik kom hier niet om me aan te passen aan hoe het gros van de mensen denkt dat ik moet functioneren. Nee. Uh, en ik weet dat ik niet op die manier functioneer. Dus ja, ik moet de dingen op mijn eigen manier gaan doen. En dat ik uh, wel nu het idee heb dat ik daarin meer uh, assertief kan zijn... en kan zeggen van, dit is hoe ik het ga doen. Ja. En jullie hebben daar mee te doen, ja, mee te dealen. Uh, in zoverre zelfs dat, ik, uh, dat, dat ze er ook mee te dealen hebben... dat, dat ze, als ze dat niet doen, dat ze eigenlijk ook gewoon tegen de wet ingaan. tegen een... Uh, uh, Leuk uh, Europees verdrag, uh, handicap... een VN uh, verdrag uh, handicap... Kijk, daar kan ik ook nog mee mee zwaaien. Ja, uh, uh, yeah. maar ja, dat, uh, dat heb ik wel het, duidelijker. Ik vind, ik, ik vind het altijd heel mooi. En het is misschien... Ja, ik, ik weet niet, misschien daar persoonlijk <laughs> gewoon in... Uh, een affiniteit, maar ik vind het heel mooi... als je dan zo vertelt hoe... Uh, wat voor verschrikkelijke tijd je eerder hebt ja. meegemaakt... en hoe, je ja. toe, hoe onzeker je was... Ja. en hoe verschrikkelijk je toen was. Maar toe ik zie voelde. nu heel erg in ook... Maar dat je nu opeens assertief tegen je, ja. tegen je school kan zeggen... ja, maar luister, ik wil gewoon deze opleiding doen op mijn manier. Ja. Ik ga het niet doen op jullie manier, dus ik ja. doe het op mijn manier. Dat is een super verschil. Allemaal, ja. Ja. Ja, nou, maar ja, maar dat is uh, dat, dat voor mij Ja, maar dat is echt voor mij wel uh, een, een uh, gevolg van die um, schema en MDR... dat ik echt inzie dat hoe ik er uh, een aantal jaar geleden bij liep... en uh, Zeker ook in die depressie, in een borderline periode. Um, dat dat ook gewoon echt een gevolg is geweest van. Uh, wat zou ik gaan nou zeggen? Een gevolg is geweest van hoe er met mij is omgegaan. Ja, precies. En dat dat mij ook een soort van is aangedaan. Uh, uh, um, ik wou bijna zeggen, ik wil niet als een slachtoffer klinken, maar eigenlijk, ja, is dat wel. Nou, dat denk was ik je zo, denk ik wel. Ja, ja. Het en. Zegt niet dat je dat nu nog bent. Maar... Nee, maar. Um, door het wel op die manier ook te zien, en dus ook inderdaad te erkennen: van dit is echt uh, waar ik nu nog veel mee. Tenminste waar ik nu voornamelijk tegen loop. dus uh, dat dat echt ook trauma is. En uh, dat dit me ook gewoon echt is overkomen buiten mijn schuld om, um, ja, maakt ook wel dat ik uh, beter kan bedenken dat, dat uh, ja, het is niet mijn schuld is, uh, dat dingen niet zijn gelukt. Um, en door um, dus ook bepaalde dingen op een andere manier te doen en te zien van, oh, ik kan dingen doen op mijn eigen manier en dat dan dingen wel lukken, Um, ik heb voor het eerst eigenlijk um, het gevoel dat ik een keer een studie kan doen en een baan kan hebben. Zonder constant het idee te hebben dat ik het niet goed ga doen of de hele tijd achter mezelf aan te rennen. Um, omdat ik nu weet dat ik dingen op mijn eigen manier kan doen. Um, ja, ik denk dat dat... Uh, dat het belangrijkste is en, en dus uh, in te zien dat door de dingen te doen op een manier waarvan ik eventueel zou denken dat het zo hoort, dat dat me dus gewoon beschadigd heeft. Ik denk, klinkt dit allemaal logisch? Ja, dat klinkt super logisch. Echt heel erg logisch. Uh, ja, dat, uh, dat... Ik vind dat je er heel goed uh, inzicht in hebt veel, in over ja. wat er allemaal gebeurd is. Ja, dat... Uh... Ja, en dat inzicht is gewoon vet belangrijk Ja, dat is heel belangrijk. Geweest ja. in, in, in dus ook beseffen Dat het niet dingen... hun schuld is. Ja, en beseffen dat het dus ook anders kan. Ja, ook dat, ook dat, ja. Uh, beseffen dat het en wees blij op een eigen manier kan. Oh, nou ja, wat voor reden dan ook. Het is niet weet, blij om te, om, <laughs> om te zijn. Maar het is zo dat je op je 26e er al achter komt. En niet pas ja, op je 46e. Ja. ja, aan de ene kant uh, vind ik dat fijn. Aan de andere kant... Um, Zeggen best wel veel mensen tegen mij, die, die ouder zijn, die dan zijn van: Oh, ik kwam pas op mijn 40 inderdaad, ja. achter of zo. Dan denk ik, ja, dat is uh, heel rot voor jou. Ik <laughs> uh. wil dat graag ook iets eerder weten. Hè? Ja, ik snap wat je ja, ja, ja, ja, het is, uh, is, het is nog steeds. Ja, het is allemaal wel, um, wel, Ja, er zijn wel nog steeds gewoon best wel veel heftige dingen gebeurd die, uh, die me echt wel. Uh, heel erg hebben beschadigd... en waar ik dus... veel last van heb, waardoor ik... Ik heb... Ik ben in 2013 voor het eerst begonnen met studeren. Met mijn eerste studie. Tegen het, toen was ik dus... Uh, 18, 19. Tegen de tijd dat ik uh, nu... deze studie afmaak... ben ik uh, bijna 30. Um, wat niet erg... Nou en? Ja, even, nee, nou nou in ja, zoverre wel nou en. Maar... Um, dat is voor mij, um, we, weet je, het is niet erg nee. in de zin van, uh, weet je, je hebt natuurlijk altijd het idee van je studie dus vier jaar en nou, dat je er ook een bepaalde tijd over doet. Um, weer dus in die vergelijking met hoe andere mensen Precies. doen. Um, da, in, in dat opzicht inderdaad boeien, maar um, ik heb wel echt veel... Um, ja, het heeft me echt veel problemen gegeven. Ik heb... Uh, ik zit nu in de bijstand. Nou, dat uh, uh, heeft me eigenlijk boven mijn problemen die ik al had... ook nog heel veel stress gegeven. Een um, participatiewet is uh, kut. Hm. <laughs> <laughs> uh, ja, dat, uh, dat... Ja, als je al... Uh, uh, mentaal niet, uh, niet lekker zit, dan uh, helpt een participatie nee. daar ook uh, ni absoluut niet bij. Um, maar ook um, ik zit dus wel dan nog in het oude stelsel van uh, studiefinanciering, maar ja, studiefinanciering is vier jaar. Um, die, uh, die houdt een keer op. Ik kan wel een extra jaar aanvragen, maar ik ga uiteindelijk alsnog in, uh, in een lening terechtkomen. Um, daarnaast heb je uh, bij de studiefinanciering ook nog die tien jaar uh, diploma termijn. Dus uh, als je niet binnen tien jaar een diploma had, moet je alles ah, ja. terugbetalen. Ja. Ja, ik. Uh, ja, nou ja, dat, uh, uh, dat soort dingen um, uh, zijn wel heel heftig. Um, die me echt wel oh, op die manier ook wel echt problemen hebben gebracht en wel veel... Uh, Um, ja gewoon, gewoon het is niet fijn. Nee, het, uh, het is, is gewoon heel jammer. Uh, maar je, heel je jammer. kan toch ook wel zien dat dat de gevolgen zijn van iets wat, uh, waar ja. jij ook niet zoveel aan kan doen. Nee, maar daar, daar kan ik wel een beetje, een beetje bozig om worden. Dat ik denk, ja, weet je, ik kan er al niks aan doen. Het is me al overkomen en dan word ik daar ook nog zo vervolgens straf. Nou ja, ja, ik snap dat je het zo <laughs> ziet, maar het hoort eigenlijk bij Het hoort bij het hele plaatje eigenlijk. Hè. Het is het niet... Ik kan het niet helemaal los zien van elkaar eigenlijk. Mm, ja, ik kan het wel een soort los zien van elkaar. Het, uh... Maar dat, ben je dan niet een beetje te streng voor jezelf? Nee, nee. Dit is echt iets wat ik gewoon wel zie als iets wat dus ook wel een soort van mij wordt aangedaan of zo. Wat, waarvan ik denk, ja, maar uh, het had ook... Uh, oh, het manier. had ook wat compassievoller gekund vanuit, uh, vanuit de systemen waar ja, we in, oh, nee, in zitten. Nee, absoluut. Daar ben ik het met je eens. Um, ja. dus als je dat bedoelt, dan snap ja. ik nou volledig wat je bedoelt. Ja. Maar dus op die manier is het dus, dus, dus. niet op ingericht ja. om dat ja. te doen. Maar goed. Uh, Kennis helemaal niet, ja. uitzonderingen. Maar goed, wat betreft. Uh, uh, verder ook qua leeftijd. Ja, het, uh, aan de ene kant, ik ben blij dat liever nu dan over tien jaar, waar ik nu zeg maar zit. Maar ja. Vind ook, het is ook nog steeds wel uh, rauw ook om, om wat ik dus wel allemaal heb gemist. Ik heb eigenlijk tot mijn, ja, tot denk ik twee jaar geleden ook me overwegend niet gelukkig gevoeld. Um, nou ja, twee jaar geleden was ik 24. Best wel lang. Dat je, dat je ja, helemaal eens. Niet, uh, niet, niet, niet gelukkig voelt. En niet, uh, niet een fijn leven hebt. Helemaal dus, eens. Maar wat dat, dat betreft, nog... ja. Um, <laughs> <laughs> nou, laat ik het zo zeggen. Um, als mensen inderdaad zeggen van, ja, je bent 26, het is fijn dat je er nu achter komt. Ik snap heel goed dat, uh, dat mensen inderdaad jaloers kunnen zijn van, oh jij bent uh, jonger dan dat ik was. Uh, vanuit dat uh, oogpunt begrijp ik die reactie tegelijkertijd voelt het ook wat invaliderend. Nee. Uh, wat wat uh, bagatelliserend, denk ik dat dat het juiste woord is. Dat um, van ja, inderdaad, liever nu dan over 10, 20 jaar. Maar uh, dat neemt niet weg dat ik nog steeds 24 jaar uh, me ongelukkig heb gevoeld. En, en ook die hele heftige dingen heb meegemaakt. Ik, ik snap ook helemaal wat je dus bedoelt. Dus dat, wat dat betreft is het een, een beetje ook een dubbele, dubbele opmerking. Ja. Ik denk alleen, <laughs> ik, ik denk alleen dat die. Ik bedoel, ik wil me helemaal niet. Eh, toch een beetje uitleggen. Ik, het is niet ja. dat ik het. Uh, uh, dat ik denk, oh, het is maar, maar 24 jaar nee, nee, nee, nee. Dat... En het had 36 <laughs> of 40 ja. kunnen zijn, ja. dus wees blij dat. Ja. dat. Dat bedoel ik. Ik bedoel eigenlijk meer dat, dat je dat op zo'n wel... jonge leeftijd... al een uh, soort van een omslag hebt, hebt weten te maken. Dat is meer eigenlijk wat ik bedoel. Want dat had ik mezelf ook wel gegund. Ik had ook wel gedeeld ja, dat ik op ja. mijn 26e ja. het gun licht dat, had gezien uh, ergens. Ja. Ik, ja? ik gun dat ook wel heel veel andere mensen. Ik, en ik denk misschien ook wel... Um... Dat het ook gewoon een verschil in ervaring is of zo. Van als je um, pas op je veertigste uh, dingen die die omslagen hebt. Dat je dan denkt, oh, 26. Dat, dat had wel echt fijn geweest als ik, Ach, op 26, als ja, ik het toen al wist. Ja, maar, maar ik heb nee. dus weer... Het had voor ik ik, ik heb het. Ja. Het was fijn geweest als ik dit op de basisschool had geweten. Ja, als ik toen al. Dus ja, zo blijf je natuurlijk nee, nee. een beetje bezig. Als, het, allerfijn, als, het allerfijnste als, als, als. is natuurlijk... Uh, uh, dat, dat het gewoon van begin af aan uh, allemaal... Uh, ja, ken jij zulke mensen? Waarvan het van begin af aan allemaal goed gaat? Ja, die hebben geen... Uh, die zitten niet in deze podcast, zitten, denk ik. Ik kom, kom ik deze podcast nooit <laughs> tegen die mensen. Nee. <laughs> dus, uh, ja. Maar aan de andere kant, ik moet ook zeggen... Um, ergens ben ik ook... Op een soort manier wel blij... Is dat ik... Uh, dit heb meegemaakt... In de zin van, het heeft me zo ontzettend veel inzicht ook gebracht. En dat ik... Um, dat ook... Mensen gun die niks hebben meegemaakt. Uh, ja. ja er je... wordt uit, ook een hele mooie kunst uitgeboren. Mensen nooit ja. het <laughs> Wat zeggen ze dan? Ja, hey, het is zou... heel dubbel hoor. Nee, nee, nee, uh, ik snap het wel. Je liever hebt geen ellende en iets ja. minder mooie kunst. Ja, maar... het, is, nou, het, is wel, het is wel. Wat dat betreft wel dubbel. Um, ja, ik kan ook mooie kunst maken als ik wel blij ben. Ja, natuurlijk, dus... dat bedoel ik. maar aan de andere kant. Aan de andere kant, het is wel weer voor mij. Ook dan weer een soort positief dat ik, uh, dat ik mijn ervaringen ook kan inzetten om andere mensen uh, ja. daarmee te helpen. Dus ja, liever had ik het niet gehad, maar als ik het dan toch heb, dan kan ik er maar beter ik kan mee doen. ja, mee doen. ja. Zo, is zo, zo is het eigenlijk wel een beetje. Maar uh, waar ik denk nog wel een beetje op terug wil komen ook. Wat ik denk ik ook niet veel hoor of lees of zie om me heen. Um, dat het ook wel echt rouw is over wat had kunnen zijn. Mm, yeah. uh, dat vind ik wel. Daar ben ik ook de afgelopen tijd wat meer achter gekomen. Ik wist al langer dat het wel rouw was, maar durfde het ook niet zo goed toe te laten dat dat zo was. Ik heb daar nog steeds wel moeite mee. Ik heb met mijn moeder heel vaak gehad over uh, de basisschool. Hoe het daar echt wel veel mis is gegaan. En dan zegt ze: Ja, ik had eigenlijk. Uh, Jullie, ik heb een zus, mij en mijn zus had ze eigenlijk liever ook op een andere basisschool gehad. Um, maar er waren allemaal wachttijden, dus uh, nee, dat lukte niet. En um, ook in de loop van de basisschooltijd, uh, achteraf gezien had ze, hadden ze eigenlijk liever mij en mijn zus ook daar toen, al, toen uh, over willen plaatsen naar een andere basisschool. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Um, en als ik het daar dan ook met mijn moeder over heb... dan heb je heel snel de neiging om te zeggen van... ja, maar ja, dat is niet gebeurd. Dus we kunnen er lang en kort over praten. Maar het is nu eenmaal zo gegaan. Mm -hmm. En daar kan je niks meer aan veranderen. En dat is ook zo, maar... Um, ik wil niet zeggen dat het niet heel verdrietig is. Het is super verdrietig. Uh, ik kan daar echt... Oh, ik word er ook nu <lacht> een beetje emotioneel van. Dat, dat ik daar echt wel... Uh, dat ik dat echt wel heel moeilijk vind. Dat... Uh, dat dat echt wel rauw is. Ja. Dat... Maar, je mag, oh. maar, maar je mag daar toch ook gewoon wel nog steeds. Kun je dat ook? Voor ik zie dat je het kan. <laughs> ja. Maar dat je er verdrietig op nou. kan worden. Oh. <laughs> geeft niet. Nee, het geeft niet. Maar ik kan er dan zo moeilijk over moeilijk doorpraten. Um... Nou, het is wel lastig om dat echt toe te laten. Omdat uh, ik heb het idee dat dat niet heel. Ja, er wordt niet zoveel over gepraat ook. Nee, maar specifiek precies wat je zegt. Meestal denken mensen, ah ja, het is toch geweest. Je, nou, je ik kan ik er niks dus, meer aan veranderen, ja. het is zo. Hè? Ja, en um, dat, dat, ja. En dan is dat verdriet misschien wat minder makkelijk te tonen. Als je, denk, als je uh, tegen dat soort reacties aanloopt. En mensen denken, ja, mm, hè, het is ja, maar al, ik heb zo, dat zo zelf, lang geleden. Zelf en, heb ik dat ook uh, lang op die manier gehad. Maar toch, op een gegeven moment dacht ik, ja maar... Het zit wel ergens. En, nou ja, blijkbaar. Uh, Want ik bedoel, als het je nog zo raakt, dan zegt één ja, en je begint te huilen. Ja. Dus dan <laughs> zit het ergens heel diep. Ja, dus het is echt wel uh, be best wel... Uh, ja, nog een groot ding ook, inderdaad. En uh, nou, ik heb dus dan daardoor ook wel gemist dat dat uh, dus bekend is van ja, dingen die niet zijn geweest. Waardoor er heel veel heftige dingen zijn gebeurd. Um, dat is een rare zin, maar dat geeft niet. Uh, <laughs> ja, dat dat echt rouw is. En dat dat echt heel verdrietig is. Omdat ik daar echt wel... Uh, maar ik vind, ja, Sorry dat ik weer moet zeggen, om. maar ik vind het echt supergoed... dat je daar nu verdrietig over kan zijn. Want ja. dat is ook een ja, stap dat om te echt erkennen echt... van... oh shit, dit was ja. wel heel erg verdrietig. En je mag gewoon erg om huilen, want het is een heel verdrietige ja. situatie gewoon. Ja. ja, daar ben ik echt ook uh, sinds kort ja. <laughs> uh, meer mee bezig. Um, dat verwerk je natuurlijk. Uh, ja, ja, want ik heb het dus ook gewoon helemaal nog niet verwerkt. Nee, precies. Daar ben ik echt nu pas mee bezig. En ik heb al langer wel uh, dat besef dat het inderdaad rauw is. Um, maar toch dat gevoel van, ja, maar ja, uh, we kunnen daarover praten. Uh, maar het is toch gebeurd zoals het is gebeurd. Dus je kan er niks aan veranderen. Dus dan kan je erover praten, maar dat heeft geen zin. Maar nou ja, het weet dus wel zin. Het heeft wel zin. <laughs> nou, in zoverre, het heeft, het, het heeft nu in ieder geval wel mij het besef gebracht dat uh, het me nog echt veel doet en dat ik het dus nog niet verwerkt heb. Kun je er met je moeder of met je vader of met, met je ouders, allebei, kun je daar ook over huilen? Um, ik heb geloof ik daar nog niet met mijn ouders echt over gehuild. Um, maar we hebben het er uh, voornamelijk heb ik het met mijn moeder er wel over. Um, maar ik heb echt wel nog niet zo heel erg lang uh, dat ik dat beetje, ik een beetje al, ben aan het toelaten, hoor. Eigenlijk moeten we over een jaartje nog dus een keer. Afbreken. Ja, dus is, dat, daar ben ik, ben ik nog heel wel heel benieuwd hoe je er dan bij zit. Uh, ja, ik vind het goed. <laughs> ik, ben, ik ben zelf ook benieuwd. Maar ja, nou maar we hebben Hoe denk uh, je dat het uh, gaat? Hoe denk uh, uh, je dat dit. Oeh. Oeh. Oeh. Over een jaar. Ja, of over gewoon een ah, tijdje. Want je bent nu uh, bezig natuurlijk. Je zit niet in het proces. Hoe denk nou, je dat het over ik, een tijdje gaat? Waar ik vooral wel benieuwd naar ben... is hoe het gaat zijn... als ik weer op school uh, ben. Als ik weer ga studeren. Um, ik hoop... dat ik dan inderdaad... zo assertief kan zijn... als dat ik nu... Uh, denk te zijn. Ik denk dat ik ga zijn. Uh, en ik denk ook wel dat dat een uitdaging wordt hoor om dat ook daadwerkelijk toe te passen. Um, ik denk dat ik... Um, nou als we dan over een jaar hebben... 2022, maar... Nou, dan ben ik net begonnen ook met mijn studie. Misschien iets langer, even kijken. <laughs> um, nou, hoe ik het nu voor me zie, is eigenlijk dat ik gewoon uh, doe zoals ik nu doe, maar dan uh, wel een hoop verwerkt heb. En, en dus ook die, die trauma's uh, uh, minder zijn of weg zijn. En mm -hmm. um, daar geen last meer van heb. Um, ik ga denk ik altijd uh, van MADD sowieso tegen dingen aanlopen. Maar uh, het grootste verschil wat ik daarin nu ook al, al merk... en wat ik uh, wat hopelijk nog, nou ja, niet hopelijk, wat nog gaat uitbreiden. Um, wat dat betreft is voor mij wel dat, het, dat ik over tenminste een jaar of wel langer... Um, ...daar gezonder mee omgaan. Um, waar ik nu dus al mee bezig ben. Weet je, ik loop de hele tijd wel tegen dingen aan... ...en dat gaat altijd zo blijven. Want, Tuurlijk. Ja, ja. De idee, ik ben gewoon, het is gewoon <lacht> een en al chaos. Maar, en dat kan ook... Vet leuk zijn, ja, uh, maar uh, ook vaak wel uh, frustrerend. Uh, want ja, wat ik nu ook weer heb, dat ik dan weer in een soort sleur terechtkom. En dat heeft dan weer duizend uh, oorzaken. Maar dan moet ik dat weer beseffen en dan moet ik daar weer aan werken. En, uh, maar dat ik dat wel dus kan beseffen en dat ik dat dan in kan zien. En dan gewoon kan me denken, nou, oké, okay, ik heb dit nu gezien. En het is fijn dat ik dat zie. En nu kan ik er iets mee en dat dat... Gewoon op een rustig... Of nou, rustig. In hoeverre ik rustig kan doen. Um, maar op een, op een uh, milde manier ook naar mezelf toe. Vooral niet van... Oh, het, het ging een tijdje goed. En dan ineens gaat het iets minder goed. En dat het dan meteen... Uh, een ramp is. Een ramp is. Nee, dat ja, dan gewoon gelijk het idee heb van... Oh, nou ja, de, de, het kan, dus het gaat weer niet goed. Nou, dan is het gelijk weer een en al ellende. Um, maar dat ik dat dus gewoon... Op een rustige manier even mezelf weer omhoog kan helpen. Het feit dat je dit al zo zegt. Dat geeft dan aan dat je er Ja, maar ik heb daar nu gewoon al best wel veel stappen in gezet. Dat dat uh, dus dingen zijn waar ik niet gelijk uh, uh, dat het niet gelijk verloren is als iets niet lukt. Nee. Hetzelfde als met, uh, uh, met jou met dat fiets. Weet je? Ja, precies, nou, ja, ik niet meteen de fiets aan de kant gooien. Nee, ja. uh, gewoon een andere fiets proberen. Uh, maar ja, dat. dat uh, heb ik me nu pas beseft dat ik dus ook een andere fiets kan proberen? Ja, <laughs> ja maar het is. Um, ja. en, Heel waardevol. Ja, me. dus. Um, en ik, uh, dat gaat zich nog wel uitbreiden. Dus dan kan ik denk ik een stuk beter. Uh, uh, met mezelf ben, je ben je trots op jezelf? Ah, dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag. Ah, <laughs> ik, ik wilde zeggen dat ik trots ben, maar ik ken je eigenlijk helemaal niet. Dus ik kan eigenlijk niet zeggen dat ik trots ben op jou. Maar daar ja, vraag ik het maar. Ja, ben je ben, zelf trots op jezelf? Ik, ik ben er meer mee bezig. Ook wel om op die manier naar mezelf te kijken. Ook vanuit die schematherapie. Dus ook uh, als gezonde volwassenen met, uh, met mijn kleine <laughs> ja. ik uh, bezig zijn. Um, en op die manier kan ik wel echt trots zijn op mezelf. Ja. Oh, en, en, en dan ook... Uh, maar dat, daar daar moet ik wel echt... Uh, uh, dat ja, gaat nog niet echt vanzelf. Dat uh, moet mm. nog een soort uh, via oefeningen. met schermatherapie, met mijn therapeut. en dat ik dan met mijn ogen dicht. en dat ze dan zegt: van, <laughs> uh, waar, waar ben oh, je leek. nu? Nou, weet je wel, dat soort dingen. <laughs> ja. Maar ja, ik probeerde dat. en dat is heel lastig. Uh, om dat echt zelf ook te doen. Weet je, als je met je ogen dicht uh, zit. en een therapeut. Uh, bijna een soort geleide meditatie. Uh, <laughs> Dan, dan gaat dat, uh, ben ik daar best wel goed in. Uh, om dan dat dus ook te voelen op die manier. Maar uh, ja, om dat met mezelf uh, te doen uh, is nog wel lastiger. Maar uh, ja, daar ben ik nog uh, gewoon mee bezig. Omdat, daar kom je nog uh, wel. Ja, ja dat, dat, dat, uh... nou ja, en dat. dat nou, ik heb, <laughs> ik ik heb wel het. al. Uh, in ieder geval één, uh, nee, twee dingen die, die me daarbij kunnen helpen. Ik ben begonnen een tijdje geleden met dan zo'n positiviteitsdagboek. Heb ik altijd super kut gevonden dat mensen dat doen, maar. Of wat is dat dan? Kijk dus helpen? Is dat uh, Gewoon je positieve um, gedachten opschrijven? Nou, nee, ja, wat ik doe, ik weet niet hoe andere mensen doen, maar wat ik dus uh, deed was uh, elke avond uh, schreef ik dan in een boekje over de dag zelf. En dan schreef ik alleen maar schreef ik gewoon op wat er goed was gegaan en wat was gelukt. En dan waren dat niet alleen dingen uh, als in het lukte om af te wassen, maar uh, zelfs op dagen dat ik de hele dag op de bank had gezeten, um, kon ik dan steeds makkelijker dus ook opschrijven van, ja, ik heb de hele dag op de bank gezeten, maar op een gegeven moment bedacht ik dan voor mezelf dat dat dan niet zo erg was. Of uh, zeg maar ook van dat soort uh, gedachten... Het dus het kleinste positieve dingetjes. Ja, dat soort dingetjes ja. uh, die, die ik dan goed had gedaan. Uh, dus ook gedachten naar mezelf doe Of dingen uitspreken naar iemand anders toe. Um, dus ik, ben, ik heb die... heel de hele dag op de bank gezeten. Maar ik ben vanmorgen wel op mijn bed uitgekomen. Bijvoorbeeld. Ja, is een nou ja maar gedachte. dat is dan alweer. Dat is dan, dat, dat is dan een soort activiteit alweer. Maar juist ook zo, uh, tijdens die hele dag op de bank zitten. Dat ik dan op de bank zit. En tijdens dat op de bank zitten voor mezelf. Alleen maar in mijn brein heb bedacht dat het, dat het niet toch erg. niet zo erg okay. was als ja. dat ik dacht dat dat zou zijn of zo. Um, dat dat ook iets is wat ik goed heb gedaan. Ja. Um, uh, nou ja. Maar ook uit, uit bed komen hoor. Dat, nou ja, precies. Uh, alle positieve dingen, maar ook dezelfde die gedachten. Ja. Ja. ja. Um, en dat, uh, dat hielp best wel, uh, best wel veel uh, om uh, dus ook daar meer naar op zoek te gaan. En, en dan wordt het ook steeds prominenter uh, ja. als het inderdaad gebeurt. Uh, en ik kwam ook tijdens het schrijven ook weer op uh, dingen. Dus uh, had ik achteraf bedacht uh, dat het toch wel goed was dat ik iets had gedaan of had gedacht. Um, wat ik misschien op het moment zelf niet... Uh, als goed of positief ervaarde maar terwijl ik er dan over schreef dat ik dat dan wel mm -hmm. uh, alsnog opschreef um, en ja en zo ja, dat, dat, dat, uh, dat, ja, dat hielp me echt wel uh, maar op een gegeven moment ben ik daar dan weer een beetje mee gestopt <lacht> en, dus dat heb ik nu al een tijdje niet meer gedaan en nu denk ik van oh ja misschien moet ik daar dan weer even mee beginnen omdat ik dan nu een beetje in zo'n sleurtje zit ja. um, goed dus, idee uh, en ja. wat is het andere ding? Um, ik heb uh, een oefening gedaan met mijn therapeut. Um, toen moest ik iets bedenken over wat, uh, wat goed aan mij was. Of zo. Uh, <laughs> of zo. Ja, ik weet niet meer wat precies het idee was. Maar goed, in ieder geval, ik, heb, uh, ik, ik ben uh, heel goed in andere mensen helpen. Um, en ik kan uh, fantastisch advies geven. <laughs> <laughs> um, wat ik zelf nooit opvolg, maar ja. uh, um, in ieder geval ben, ben ik wel ik kan wel echt heel goed een soort um, uh, hoe zeg je dat veilige of, of sterke, uh, stevig meer uh, uh, iemand of iets zijn voor iemand als er als er, uh, ja, als er dingen aan de hand zijn als iemand ook in paniek is of zo, kan daar heel rustig onder blijven. Um, en, en heel goed ook uh, dan ja, die persoon daarin helpen. Um, maar, dus deze panieksituatie, maar ook gewoon ook gewoon überhaupt uh, advies geven en, en hulp bieden. Um, dat vind ik ook heel fijn om te doen. Um, dus we, we gingen dat dan heel erg opzoeken... tijdens die oefening. Van hoe voel ik me daar dan onder? Wat, wat is dat voor iets? Um, um, ja, dus dat gingen we dan doen. En toen vroeg ze ook... Uh, ja, heb je daar een soort beeld bij? Uh, vaak uh, zo noemden dan... Uh, je wel, dat je dan al een soort rotte bent. En toen bedacht ik me... Uh, had ik heel erg het beeld van een boom. Dus ja, uh, uh, yeah, toen was ik niet een boom. <laughs> um, en, en dat... Uh, en waarom een boom? In hoeverre ben je een boom als je mensen helpt? Om schaduw te verlenen? En, uh... Ja, een boom. Ik, uh, ik ben sowieso een bomenfan. Ik weet niet waarom. maar ja, ik weet wel waarom. Ik vind het gewoon vet interessant. <laughs> uh, ik heb nu ook een boek over bomen. Ja, dat, dat is ook weer onderdeel van de duizend interesses. Uh, bomen zijn ook <laughs> awesome. Ja, maar Sorry ja, ja een, een aantal jaar geleden had ik op een gegeven moment uh, ineens echt... Gaat goed? Ja, ik ja, denk okay. het. Check het straks maar, ik hoop het. Een <laughs> um, aantal jaar geleden had ik ineens een moment dat ik uh, um, soort werd overvallen door het bestaan van bomen. Um, ik zag een boom en ik dacht, wow, boom, die dingen die groeien gewoon helemaal uit zichzelf. <laughs> ze zijn zo enorm, ze zijn hele grote planten. Ja, ik kan heel verwonderd zijn over, over dat soort dingen. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. Dat dat ik dan een boom zie en dat ik daar gewoon helemaal van, van ondersteboven ben. dan denk ik van, een boom, dat groeit gewoon. En het is enorm. Het is een enorme plant. Maar ik ben nu ook dus een, een boek aan het lezen over bomen. en die, die, Ze zijn nog interessanter dan ik al dacht. <laughs> ze, ze communiceren met elkaar. Uh, ze hebben gevoelens en, en ze gaan vet langzaam. Dat is ook fantastisch. Nou, in ieder geval, al, allemaal dat soort dingen dat vind ik helemaal top aan bomen. Uh, dus dat is, dit is sowieso al een interesse waar ik, uh, uh, wat, wat ik heb. Maar dat, uh, ik uh, ben wat dat betreft dus ook heel erg uh, uh, van de symboliek. Ik, ik vergelijk altijd alles met elkaar. Uh, wat ik ook net had met, met die Parkinson. Uh, mm -hmm. Dat soort vergelijkingen, dat, die trek ik heel veel. Um, ook een nou, ADHD. Dat zijn hele leuke dingen aan de ADHD hebben. Um, maar ja, wat dat betreft is dus voor mij die boom dus eigenlijk wel echt een symbool voor... Uh, het het uh, is heel stevig, het heeft wortels die, en, en, en het communiceert met elkaar. Het, het werkt heel erg samen. Um, um, ja, bomen, een beetje dan wel weer zo'n uh, niet zelfbedachte symboliek, maar... Um, dat geeft niet. Nee, dat um, niets. Die worden natuurlijk uh, wel. Hoe zeg je dat? Ja, maar een traintje kwijt. Um, bomen <laughs> hebben de symboliek van, van wijsheid uh, natuurlijk ook heel erg. Uh, bomen worden. Out. Zeker. Dus uh, ja, dat is ook een dingetje. Dus allemaal, allemaal dat soort dingen. Uh, bladerdak, dat is natuurlijk beschermend. Uh, je kan er tegenaan zitten. Het is een heel. Stevig geworteld in de grond. Heel hand. stevig en beschermend. En, uh, nou ja, en met, die, met die communicatie met andere bomen, dat vind ik dan ook wel tof. Het is niet een op zichzelf staand iets. Nee. Het um, is dus ook wel echt dat samen, samenwerken. Nou, ik weet niet. Je krijgt daar dan een heel rustig gevoel van ook of zo. En heel, heel uh, um, geborgen. Ik denk dat het goede woord is ook. Um, en, en, en ja, heel uh, prettig. En uh, ja, die oefening was er dus voor om dat gevoel heel erg op te roepen. En, en dus dan om dat beeld erbij te hebben, dan kan je daar iets makkelijker mm -hmm. uh, bij komen. Um, uh, maar ja, het is nu dus voor mij wel een oefening om, om uh, dat beeld echt zelf op zien te roepen. Uh, het gaat voor mij heel goed om, uh, uh, afgelopen vrijdag ook weer gedaan, dat als mijn therapeut dan uh, als een soort geleide meditatie uh, mij daarin uh, in helpt. Um, maar ik moet nog wel een manier zien te vinden om dat voor mezelf, uh, zonder een uh, therapeut, zeg maar opzien zien te roepen, want nou ja, dat is, uh... op het moment dat ik dat met haar doe, uh, uh, is dat echt fantastisch. Ik, kan, ik, kan, ga er, ik zit er dan helemaal in en dan ben ik echt helemaal die boom en ik zit er tegenaan, en ik, maar ik ben ook de boom. Nou, is helemaal, ik word helemaal rustig <laughs> van en dat was na de, na de 1 3 Ik was toen, uh, uh, ja, toen werd ik een beetje je van <laughs> niet heel erg. <laughs> ja, je gaat natuurlijk hartstikke in, in, in traumatische ervaringen zitten... Yeah. En, en verdrietige momenten, dus nou, daar word je niet echt heel blij van. Dus toen hebben we daarna die, die boom even opgeroepen. Nou, dat, uh... dat werkt. Ja, ik vond het echt bizar ook wel... hoe, hoe, hoe me dat uh, dan al echt ook uh, hielp... Uh... In dat gevoel dat ik daar echt wel gelijk al een stuk, uh, stuk rustiger van werd. Uh, dus ja, dat uh, vind ik dan toch wel fijn als, ik dat, uh, als me dat ook ja, met dat mezelf snap lukt. Ja, ik. Uh, ik. Uh, yeah, yeah. ik zat altijd te denken, misschien moet ik gewoon zelf uh, zo'n soort uh, meditatie. Uh, of Misschien moet je niet dingen gewoon opnemen. Misschien moet je niet te veel willen in één keer. Want het is op zich. Okay, nee, kleine nee, kleine nee stappen sowieso. Je moet leren. Nou, dat... nou het, uh, wat, ik, wat ik bedoel eigenlijk is. Uh, ik wil dan dat zelf kunnen oproepen, maar dan uh, heb ik bedacht dat dat, ik heb dan een idee dat ik dat dan helemaal zelf moet doen. Terwijl ik weet, het helpt mij als, als iemand, als iemand anders hadden, dat, ja. uh, daar mij bij helpt. Maar ik kan natuurlijk ook gewoon zelf uh, uh, zoiets gewoon opnemen. Ja, maar waar, waarom zou je dat Ik snap dat je uiteindelijk dat allemaal zelf doet, maar je hebt er geen ja, haast. Nee, nou, uh, uh, zelf doen in zoverre. Zelf doen is, um, voor mij heeft ook echt een andere betekenis gekregen. Hm. Um, ik had altijd even, ja, zelf doen, dan moet ik dus helemaal uit mezelf halen. Ja, ja dat is dus niet. Ja. Maar voor mij is nu zelf doen, is dat iets gewoon überhaupt lukt. En of dat nou helemaal uit mezelf komt, dat is voor mij zo moeilijk. Ja. Dat dat, uh, dat, lukt, uh... dat hoef je niet uh, jezelf op te liggen? Nee, nee. Uh, want ik, dat kan ik wel blijven proberen, maar dan blijf ik uh, teleurgesteld, want dat, dat ja, lukt me. En boom doet het ook niet in eentje. Nee, precies. Nee. <laughs> en, uh, ja, dus dus uh, zelf doen in zoverre uh, zorgen dat het lukt op wat voor manier dan ook. En we uh, moeten echt serieus over een, uh, een uh, jaar keer afspreken. En, want het, we zitten yeah. er ook op 2,5 uur. Uh, oh, ja, dus we gaan er gewoon een eind mei. Dan ga ik okay. over een jaar. Yeah. <laughs> of iets langer dan een jaar eigenlijk. Als je iets meer weet over hoe de toekomst yeah. eruit ziet. Maar ik wens je er in ieder geval heel veel succes mee. Volgens mij Dank ben je wel ja. erg goed ja, op, ik, uh, ben op pad. Erg goed op pad. Ja, dat sowieso. Uh, en dan ga ik nou even kijken of uh, alles er nog op staat.